Misschien wel de jongste libertariër, is. Dus, uh, die hebben we nog niet gezien. Nee, die zit beneden nog. Ah, oké. Okay, hm. oh, het is nu zomertijd, hè? Ja, ik denk uh, dat bij jullie nog steeds licht is, of niet? Ja. Hier is het nou echt al donker. Hm. We zitten precies, tenminste precies, precies, maar het scheelt ongeveer een uur. Want Nederland zit helemaal aan het uiteinde van de tijdzone en Servië ook. En dus uh, zit er een tijdsverschil eigenlijk in de zon. Maar we zitten toch in dezelfde tijdzone Oké okay. Ja. We uh, ja, geven even dus weg Dus uh, ergens in de uitzending Dan uh, verschijnt het rad En dan, uh, ja, als je dat ziet Dan kun je uit de -polen in de chat typen Moet je wel op Twitch of op uh, stream elements zitten En dan maak je kans op die negel. Dus, dus oh, ja, oh ja, dan zeg ik altijd wat ze kosten Oh ja, vertel maar Wacht even, ja. ik even kijken. Het is niet omhoog gegaan in ieder geval Ze worden gretig verkocht 10 e-gulders. 1,63. Dus dat is ongeveer gelijk. Ja. Dat is eigenlijk de bitcoin koers schommeling uh, die, uh, die je daarin terugziet. Ah, okay. ja. Je rekent in euro's en dat is afhankelijk van de, wat, wat een bitcoin kost, wat een e gulden kost. Snap je? Dat is een bitcoin koers. Okay. En een bitcoin heeft deze week tussen de 66.000 en 72.000 dollars gekost. Je gaat alweer heel erg snel. Oh. Laat ik even de hoe dat, tv erbij halen, dan kunnen mensen het ook nog zien. Dat hier namelijk de, de DXY staan, die, die is ook omhoog gegaan en die gaat nu weer omlaag. Dat is al die lente-energie, hè, die ik, erin, die ik... Ja, er doorheen... Ja, dat was ook iets met de, met de rentestand of zo, hè. Dat, er, dat is ook het, het rare, daar kwamen deze week inflatiecijfers uit. En die, ja. waren, die waren heel hoog, dus er was veel inflatie. En in plaats dat je dan denkt van, oh, nou zullen mensen wel harder wegrennen uit die dollar, want het is een steeds waardelozere munt. nee uh, dan denken ze juist de omgekeerde. Oh, dus gaat de FED de rente hoog houden of nog hoger maken. Dus uh, moet ik die dollar kopen als een bezetene. Want uh, dan kan ik straks lekker veel rente vervangen. <laughs> Ondanks dat uh, daar dat steeds minder voor te koop is voor die dollar. Ja, dat blijft toch altijd een vreemd verhaal. En je hebt wel eens het idee dat dat een beetje spin is. En ook, kwam ook naar buiten dat die cijfers, die worden dus allemaal weggelekt naar... Uh, Preferente partijen, zoals BlackRock en uh, van tevoren. Of die, die, de overheid deelt uh, bepaalde data met dit soort grote partijen. En dan krijg je natuurlijk ook het omgekeerde. Want dan krijg je dat als die partijen weten er komt een slecht cijfer aan, zo een hoog inflatiecijfer, dan gaan ze al heel erg uh, aan de andere kant uh, inkopen, zeg maar. En dan ja. komen die cijfers en dan proberen ze te dumpen op de reactie. En dan kan je de tegenovergestelde reactie krijgen. Ja, ja, het is, rente het is, het is, hoger, zeg jij. Uh, Wij doen dit nou tien jaar, hè, deze show. Tenminste, ik met jullie zoiets tien jaar. Mm -hmm. En uh, uh, in die tien jaar zijn de schuldenratio's van al die landen wel echt heel erg opgelopen. Naar een level waarvan ik mezelf afvraag van hoe hoog willen ze die rente gaan maken. Totdat gewoon al het geld in één keer aan rentebetaling uitgeheveld moet worden. Ik, ik las ook nog. Nee, ik had, ik had een podcast ergens. En die zei van. Uh, Amerika die heeft alles steeds meer op kortlopende schuld uh, ja. gefinancierd. De, dus die rente, die, wordt, die tikt er meteen in. Het is niet zo dat zij nog contracten van 30 jaar hebben die aflopen of zo. Mm. Nou, ja, gaat... hebben ze wel. Maar, maar inderdaad, Je, ja. Janet Yellen is de korte kant op gegaan. En dat zou ook een reden kunnen zijn waarom die aandelenmarkten zo omhoog gaan. Want. Wat er gebeurt is als je... De, ten eerste de, de verklaring die je ervoor hoort is... dat ze zich zorgen maakt om het om, uh, op de lange termijn te financieren. Natuurlijk is de rente wel lager op lange termijn... maar er zit geen power achter, want het buitenland koopt niet meer. De Chinezen kopen niet meer, de Japaners. Niemand wil meer uh, dat schuldpapier kopen. Zeker sinds die, uh, die Rusland-affaire. Dus uh, ze zijn netto verkopers geworden. Dus ze, ze kan het aan die lange kant niet kwijt. Maar aan die korte kant... Als je het daar stopt, dat is bijna cash is dat. Hè? Als, je natuurlijk, als je geld leent voor, uh, voor een jaar of zo, voor een, voor een paar maanden, dan is het eigenlijk een soort cash. Dus eigenlijk uh, kan je dat gebruiken, op, als jij een, een beursaccount hebt, kan je dat als onderpand gebruiken om margin calls op te doen, uh, of margin uh, aankopen op te doen. Veel meer dan je dat kan doen op tien jaar het schuldpapier, want daar zit veel meer risico in. Dus dat die, die hele korte spul... Uh, uh, dat, Beleggers kopen dat en gebruiken dat gelijk als onderpand om ook nog aandelen te kopen. De USDT van de beurs is dat. <laughs> ja. ja. Maar dat dan hebben we nog de. Ja? Dat zou ik kunnen verklaren waarom die beurzen er zo sterk uh, bij liggen. Dat ja. eigenlijk beleggers hebben een heleboel krediet gekregen ja. en ze zijn ermee bezig om de s SPL, zo, supply, supply Leverage Ratio of SLP, uh, een of andere ratio. Die banken hebben aangevraagd om die, uh, die was tijdelijk op nul te zetten. En dat is de ratio van hoeveel geld een bank moet hebben om een treasury te kopen. Dus dat was wat langere schuldpapier. En normaal, ja, wij zouden zeggen, nou, als je duizend wil kopen, heb je duizend, duizend dollar nodig. Maar dat is al niet zo. Dat was al, uh, banken hoeven natuurlijk maar een, een bepaalde reserve aan te houden. En ten tijde van COVID, en, en meestal is die re fractional reserve is dan 10% of zo. Dus dan moeten 10% aanhouden, dan mogen ze hem al kopen. Maar nou, ten tijde van COVID was dat tijdelijk op nul gesteld voor treasuries. En dus ze, kunnen, ze hebben helemaal geen geld nodig. Ze kunnen al die treasuries allemaal kopen, die banken. En dat willen ze nou permanent maken. En dat, dat is er nog niet door, geloof ik. Maar als ze dat permanent gaan maken... dan kunnen die banken dus eigenlijk al die treasuries kopen... zonder daarvoor geld te hebben. Ik heb nog even opgezocht want ik, wat het was. Maar het, een SLP is een Supplemental Liquidity Provider. Dat is iemand die... Uh, liquiditeit aan markten toevoegt. Dus ik denk niet dat het dat was. Ik zal ook, niet simple, ook niet Simple Ledger protocol? Ja, dat ook. ook. <laughs> en je hebt ook de Smooth Love Potion. Dat was een ding. Wat is het? Yeah. Ja, ja, ondertussen hebben we ook nog een Bitcoin. Uh, je ja, was er al aan begonnen. Nou, die staat op dit moment op 70.000, net boven de 70.000. Het de... Supplemental leverage ratio. Ja, daar ga ik dat is even op uh, uh, uh. De SLP is uh, de Chinese versie natuurlijk. En ik SLP het er, uh, van, niet uitspreken. kwam ik de laatste tijd ook wat tegen in crypto. Dus ik dacht, misschien zijn die daar ook mee bezig. Maar dat is dus uh, wat was het nou? Supplemental liquidity provider. Ja de, dat. <coughs> ja, de reden dat die banken dat kunnen doen, want je vraagt je altijd af hoe kan het nou? Hè? Want dan, dan geeft de overheid uh, een miljard aan operaties uit. En die banken kopen dat dan, maar met nul geld. Dan krijgt de overheid nul dollars ervoor terug. Maar wat er in feite gebeurt is, dat uh, die banken, die kunnen gewoon 100 miljoen op de rekening van de, van de overheid zetten. Mm -hmm. Net zo makkelijk als, als ze een miljoen op jouw rekening kunnen zetten als jij een hypotheek neemt. Of zo. Dat, uh, daar mm -hmm. hebben ze ook geen miljoen voor nodig. Uh. En die banken en die overheden, die kunnen dat geld ook weer doorgeven aan ambtenaren. Of aan, uh, aan subsidies en zo. Want dat, dan wordt het alleen maar verplaatst van een van hun rekening naar de rekening van, uh, van de bank. Hoe zeg maar. hoeft nooit echt geld te zijn eigenlijk. Je kan, het is allemaal krediet. Uh, totdat mensen cash gaan opnemen natuurlijk. Dan, is het, uh, dan zou het een probleem worden. Ja. Uh, maar daar uh, dus, uh, zijn ze bijna vanaf uh, van cash. Ja, in Nederland. Schiet me ja. nog wat te binnen. Uh, hm. Ik ben er iets nog vergeten te vertellen bij de officiële mededelingen. Oh jee. Yeah. Er zitten natuurlijk allemaal mensen niet te luisteren met de verwachting dat Tom Lamoon hier uh, zou komen om uh, oh ja. zijn standpunt over bitcoin te verdedigen. Hoezo? Nee, we, we, we hadden vorige week gezegd dat jij het nog zou gaan regelen, zei je. Ja, precies. We hebben er nog helemaal niks over gezegd. Het is een weekje verschoven, beste mensen. En ja. nou dan zie je in één keer het uh, grote hoge luisteraantal in één keer dalen. <laughs> nee, maar hij moest uh, deze week bij, uh, bij Blackbox uh, optreden, onder andere. Dus hij had het gewoon druk. Belangrijke ja. media. En ja, ja, ja. Ja. Ja, dat stond al vast. Dus voordat wij... Uh... Ja, ik mag er niet komen bij Blackbox. Oh jee, waarom niet? Maar, maar ja, je tenminste, ze willen me niet, laat ik het zo zeggen. Oh, ze hebben gewoon niet gevraagd? Ik heb mezelf een paar keer bekendgemaakt daar. Oké. Okay. Cool. Ik heb op een gegeven moment toch die miljoen e-gulders willen geven. En daar zat Blackbox, er ook tussen. Dus daar heb ik hun verteld van jullie staan op mijn lijst om centen te krijgen. Ja, ja. Uh, uh. Ook oh, ik zie inderdaad ook meteen dat luisteraar toch dalen. <laughs> Had ik maar niks gezegd. <laughs> ja, goed, komt die volgende week. Ja, ja, ja, ja. Ik vind het een, een, want dat was ook nog een beetje aan de voorbespreking, hadden we het er al over. Maar het ja. is gewoon een, echt een belangrijk onderwerp. En het, ik ben, ik roep het al vijf jaar. En ik heb dus ook met Tom hetzelfde issue als met, ik met heel veel anderen heb. En het is, ik vind het dus, ik ben blij dat er nu een aanleiding is door dat boek van Roger Ver. Uh, dat er eens een keer over gesproken kan worden want de richting die bitcoin nu op aan het gaan is dan is hetzelfde als de vrije energie van Tesla heb ik altijd het idee Dat is ook een prachtige ideeën maar het is allemaal uh, weggekaapt en gebruikt om diezelfde heersende klasse nog beter te bedienen dan daarvoor weet je wel dus... ja, je moet er natuurlijk wel van uitgaan dat dat, uh, dat, dat de bedoeling is maar ik ga er ja, ook maar... van uit dat er dan dat er op dat moment naar alternatieven wordt uitgeweken maar iedereen die dus voor uh, hoe heet hij nou ook alweer van uh, microstrategy Michael Saylor ja iedereen die voor die Saylor Michael aan het Taylor. klappen is <laughs> iedereen die voor hem aan het klappen is die doet dat dus niet die hebben gewoon een heel andere blik op dit hele bitcoin-project en dan denk ik ja uh, dan moeten we dat is echt de moeite van het strijden meer waard dan dat je weer over corona gaat beginnen hoe dat de cijfers niet kloppen weet je wel dan denk ik van ja uh, interesseert wie hoe vaak moet je nou zien dat er een oppositieleider opstaat waar iedereen achteraan loopt met het idee van hij gaat zaken rechtzetten om dan van de koude kermers thuis te komen? Dat, dat is toch niet een verrassing meer nou dat het opeens van standpunt veranderd is of zo. Maar als jij. Tijdens jij... de coalitieonderhandeling of zo. Mm, ja. Mm -hmm. Nou, ik ga het gewoon even weer de egel erin gooien. Want in die periode dat die dat die, die belofte aan het breken is, kun jij namelijk dat dan voorzien. En in de in de hype daar jouw persoonlijk gewin uit halen. Want jij bent wel met dat verhaal over het. Weet je wel. Dus, ja, ja je, je hebt het idee van. Ja, maar dat zijn allemaal van die hele long place. Dat je daar uit. Ik eh, weet niet of je daar nou uh, je gewin uit kunt halen. Het is, het is wel zo als er mensen dingen fout zien, dan kan je daar in principe je voordeel mee doen door te positioneren voor goed. Maar het ja, duurt vaak wel een hele lange tijd, uh, sommige van die dingen. Je weet zeker moeten... dat het gaat gebeuren. Net zoals je wist dat de Romeinse denarius uiteindelijk naar, naar nul zou gaan, uh, had je daar in het jaar 150 niks aan, want het gebeurde pas in het jaar 350 of zo. Dat klopt, maar... Uh, we, je leeft nu dus in een tijd waarin die Nederlanders bij tot de grootste spaarders en meest betrouwbare spaarders van de wereld horen omdat dus dat geld via allerlei uh, contracten al lang is uh, beloofd aan iemand en um, als je dus als Nederland het zou willen dus kijk naar een uh, als er een aardbeving is in Haiti, nou dan hoort Nederland bij de topgrootste landen die een uh, bedrag overmaken naar zo'n hulpgebied en dat doen al die Nederlanders die naar Giro weet ik veel wat, hun uh, centen overboeken. Dus uh, de infrastructuur is aanwezig, snap je? Je kan het nu gewoon in één keer uh, met een beetje wil, uh, als je het net zo zou pushen als een, uh, als een masker voor corona, weet je wel, dan heb je heel de boel in een, in een week. Heb je de, heb ja, maar je... dat is altijd al geweest als iedereen zijn, zijn bankrekening zou leegtrekken, dan, uh, dan valt de hele zaak ook uh, onver. Uh... Nee, maar ja, ja. ja. Het is, uh, er zijn heel veel mogelijkheden en het is jammer dat er dus, dus uh, um, ja, een bepaalde verhaallijn gevolgd wordt, waarvan ik dan denk, er zijn veel betere te vinden dan, dan wat we nu doen. En, en, en waarom zijn er niet meer mensen die zich daar druk over maken en, en zich dus inzetten als lijsttrekker van de LP en dan achter zo'n bitcoin aan gaan lopen. Nou ja, goed. En daarom ben ik blij dat Tom de volgende week dan is. Hè? Dan kan ik hem dan gewoon vertellen. En daar hoeft hij ook niks mee te doen. Want dan, weet je wel, sommige mensen die willen niet uh, uh, veranderen van mening. Als er, uh, maar ik denk dat het de moeite waard is om het te proberen. Want dit heeft niks meer met vrijheid te maken. Deze bitcoin. Dus ja. Uh, yeah. nee, nou, het is uh, wel een beetje. Maar ja, ik had ook niet verwacht dat ze daar nou helemaal geen uh, aanval op zouden doen ofzo. Ja. Of, uh. Hey, precies, maar laten we dan met z'n allen nu onderkennen dat die aanval inderdaad, dat ze daarmee bezig zijn. En wat is dan de strategie om daarmee om te gaan? In plaats van gewoon maar blijven bitcoinen en uh, ja, de halving is over een week, jongens, joepie. Mm -hmm. Ja, ik denk dat uiteindelijk zul je het merken door prijsschommelingen, uh, omdat mensen... Uh, zullen zeggen van hey dit uh, <coughs> dit uh, werkt niet goed of zo en dan ga ik naar iets over wat wil werken en dat heb je eigenlijk al gezien met die level 2's met die, uh, die die populair zijn geworden en solana's en, uh, en allerlei andere dingen die, die uh, ja beter lagere kosten hebben bijvoorbeeld nee maar, maar wacht even want dat is dus de manipulatie want degene die onbeperkt geld kunnen drukken die kunnen gewoon met een solana aan de gang gaan en daar een miljard uh, coin van maken, snap je en uh, dat is in mijn optiek door de overgang van, naar proof of stake van Ethereum, is dat met Ethereum dus ook gebeurd en zitten de mensen nu hun rendementen pakken in Ethereum die ze gekocht hebben voor een paar tientjes, krijgen ze nou een paar duizend voor en, en uh, ja, zolang dat er mensen maar blijven meegaan in dat verhaal wat ze heel goed kunnen verkopen, weet je dat, natuurlijk, maar ja uh, dat heeft dan die, dat succes van dat gewin met dat geld, dat, dat is dus een manier om het te verkopen mm. het verhaal, snap je? Maar wat je ook ziet is dat mensen die daar veel mee verdiend hebben over het algemeen conservatief worden dus je ziet uh, veel bitcoiners van het eerste uur die zeggen niks anders dan bitcoin en mensen die dan met ethereum geld verdiend hebben omdat ze de boom ja. misten, die zeggen niks anders dan ethereum nou, niet, ik vind ethereum zijn de mensen over het algemeen stuks stuk opener voor alternatieven dan bij Bitcoin. Maar ik denk als het nog een factor 4 omhoog gaat, dan misschien dat ze ook heel kampachtig uh, vasthouden van de, nee, geen, geen EVM alternatieven of zo. Uh, dat, ja. ja maar is, wat dat betreft heeft Ethereum wel die hele Solidity-tekst uh, uh, geïntroduceerd natuurlijk. En zijn er zijn ja. heel veel mensen die daar echt gebruik van maken. Dus, uh, maar het gaat mij meer om het... Ja, want Unionshop je... is nou aangevallen, geloof ik, door de SEC. Hè. Vandaag was dat... Uh... Oh, dat weet ik niet. Oh ja, ze hebben een uh, Walls Notice gekregen of zo. Dat betekent dat er vervolging gaat komen. Maar Uniswap, die zat, dat is een, een, een exchange op Ethereum. En dan zie je dat het een, het is een decentralized exchange gaat eigenlijk. Maar toch uh, het front-end, zeg maar, die de website, die, de lui die erachter zitten, die kunnen toch gewoon aangevallen worden. Hm. Hm. Ja, hm. ja maar ik ben, uh, ben benieuwd hoe dat het met reguleringen nog gaat lopen in de komende twee jaar. Want ik heb ooit plan B aangevallen, niet met een berekening, maar door te stellen van die hele dollarstructuur gaat gewoon veranderen. En in plaats van dat ze blij zijn dat je de dollar gebruikt, uh, gaan ze uh, hun dienstverlening achter een muur van, die, uh, eerst een firewall, voordat jij zomaar je dollars kan uitgeven weer, weet je wel. Dus, hmm. um, ja, wat denk je van, al die dollars, de Meeste papieren-dollars, die zitten in het buitenland. Die zijn allemaal opgehoopt door mensen die, die hun munt als een gek heen en weer zagen gaan, de Turkse lira en weet ik veel wat, en die zeggen, nou, en de Oekraïense gerief, nou, weet je wat, ik bewaar mijn geld wel in dollars. Ja, ja. En, en mm -hmm. der, al die matrassen in Oost-Europa liggen vol met dollars. Ja, ja. En, en stel je eens voor, de paniek die eruit breekt als dat, als dat gaat dalen, of als er gewoon iets komt van ja, als je het nu in wil, in wil leveren, dan moet je eerst laten zien hoe je eraan gekomen bent. De, de, de, er zitten allemaal cashvoorraden die, uh, die natuurlijk onverklaarbaar zijn, uh, inmiddels. Ja, ik kwam er nou achter, ja, dat wist ik dus niet. Want uh, Café Mirai die wil nou in Argentinië dus, uh, de dollar invoeren voeren als betaalmiddel. Maar ze hebben ergens rond 1990. Dat heeft hij al gedaan. Dat heeft hij al gedaan. Ja, uh, ze hebben ergens rond 1990 ook zoiets gedaan. Maar dan niet letterlijk als betaalmiddel. Maar ze hadden toen, geloof ik, de Astro ingevoerd of zo. En die werd dan, oh nee, de, de, nee, nee die werd vervangen voor de Astro, werd toen de, de, de Pesos. En die was toen een op een gekoppeld aan de, aan de dollar. En daarvoor had de centrale bank enorme bergen dollars uh, ingescheept. En die liggen er gewoon nog. Alleen ze hebben het later weer losgelaten. Ze dus hadden we beloofd: ah, dat gaan we niet doen. Dat hebben ze toen wel gedaan. En uh, ja, twintig jaar later was het. Uh, ja, er ja, ja, zijn natuurlijk een heleboel dollar packs. Waar, ja. eh, eigenlijk is het hele euro-dollar systeem: dat is, dat, zijn, dat is eigenlijk een dollar pack. Mm -hmm. met allerlei banken die buiten. ...Amerika dollars creëren... Of, ...of die dollar leningen aangaan... ...en dollars schulden veranderen... ...zonder dat de Federal Reserve erbij aan te pas komt. Uh -huh. Maar er zijn ook... Eigenlijk, ...als je kijkt Hongkong... ...die hebben hun Hongkong dollar aan de dollar gepakt... ...en er zijn een heleboel... ...ik denk dat uh, Dubai oh. ook aan de dollar gepakt zit... ...en eigenlijk zijn het daarmee... ...hun munten ook dollars geworden. En, nou, ja. Uh, ja, Het wordt nog wat denk ik. Als je dat, uh, maar ik denk toch wel dat het... Dat de overgang misschien al enigszins geordend kan gaan. Omdat ja, langzamerhand uh, duidelijk wordt wat er allemaal uh, wat er moet gebeuren. En ja, ik denk dat het toch misschien nog wel mee kan vallen. Ondanks dat je denkt van hoe kan je vanaf zo'n rijdende auto al rijdende wielen vervangen en, uh, en omgaan, denk ik dat, uh, ja, dat het toch nog best wel eens uh, kan lukken. Uh, kan lukken ja. omdat uh -huh. het Ook omdat. Ja, ik heb het er wel over verbaasd ook met die oorlogen tegenwoordig. Die zijn ook veranderd in de zin dat het leven vaak gewoon doorgaat <lacht> rond die oorlogen. Ik weet nog wel dat ik een keer in Thailand was en toen was er ook van de zijn mensen, ga er niet naartoe want er rooi is en te geel aan het vechten. Toen kom je daar, maar die toeristenindustrie is zo belangrijk dat dat geld blijft doorstromen, dat ze dat gewoon een beetje orthogonaal gemaakt hebben. Dat dat uh, elkaar niet in de weg zit. Uh, ja, we zijn daar aan het vechten, of, maar we zijn nee, hier, uh, moet je wel gewoon doorgaan met geld uitgeven naar een restaurantje toe gaan en zo. En, en ik heb het idee dat, uh, ja, als je, eigenlijk als je nou in Kiev kijkt, ja, het is ook, het is nou weer weer uh, aan puin gegooid, maar uh, eigenlijk, ja, als ik daar hoor van mensen, ja, je kan toch gewoon kreeft kopen in de supermarkt. Dus ze doen alles om die, om het uh, te laten lijken alsof er niks in de hand is, om de pijn zo min mogelijk te maken, want anders krijg je natuurlijk weerstand daartegen. En uh, ik heb dus het idee dat uh, dat, dat de, nieuwe, de nieuwe manier is om het zo onge, uh, ongemerkt mogelijk te, uh, om te werken. Denk. Uh, uh. Maar we waren nog in het blokje goud, zilver, bitcoins en de staatsschotmeter. Mm -hmm. We waren bij de bitcoin. Uh, nou, zoals ik zei, die staat uh, net boven de 70.000 dollars. Als je een beetje uitzoomt, dan, uh, dan zie je ook uh, dat bij de laatste waar die omhoog gegaan is. En dan, nou lijkt die, gaat hij een beetje op en neer. Hè? Maar als je dan zo'n uh, streepjes allemaal trekt, dan zie je dat een soort uh, wedges. Een oh. driehoekje waar binnen die uh, op en neer gaat. En uh, ja, aan het eind kan die omhoog gaan, maar ook omlaag. <laughs> of zijwaarts. <laughs> ik denk allebei Alle drie Ik had iemand gezien die had al uh, De verleden even erbij gehad Van wat hij meestal deed rond uh, de, de halving uh, Het betekent meestal niet uh, Dat hij meteen omhoog gaat Dus het kan ook best wel zijn dat hij nog even omlaag gaat En dan pas omhoog Dus uh, nou ja, we zullen het allemaal zien hè? Blijf koffiedik kijken dus, uh, ja. En er was ook nog een of andere wil. Die, uh, die, die duikt wel vaker op Met iets van 300.000 uh, bitcoins en die had nou ook een verkooporde geplaatst. Dus uh, dat is ook een van de redenen. De Amerikaanse al... overheid. misschien. Ik weet niet. Dus, uh, die, die man die... die uh, oh, ik zeg dat het een man is. kan ook een vrouw zijn. Of een X. Maar die... Uh, <laughs> die hm. In het verleden uh, zat hij ook al met zijn uh, 300.000 dollar, uh, Sorry. Uh, bitcoins. Uh, en die is in het verleden wel vaker op, ge op gedoken. Dus nou is hij er weer. Dus ja, dus, uh, ze noemen hem de Mega... Mega-wil of zo. Ja. Huh? Ja, je ziet het wel, ja. want het gebeurt natuurlijk in de blockchain. En Binance die maakt zijn adres openbaar. Uh -uh. Dus ja. Het ja. zou het geen exchange zijn ja, al? Het nee, dit, maar... dit is een, uh, iemand die, die, die uh, al uh, ver in het verleden al uh, die zeggen al heel lang zit hij met, met, met dat bedrag uh, heen en weer te schuiven. Hmm. Dus Steeds de goede niet... kant op. Of? Ja, maar die koopt het dan later ook weer terug. Dus nu, nu doet ze in de verkoop. Dus, uh, ja, die later... Maakt hij dan winst mee of uh, verliezen? Nou, nu verkoopt hij ze, want de laatste keer had hij geloof ik gekocht of zo, bij de 180 of zo. En die nog op 180 stond. 180? Euro, dollar bedoel ik. Bitcoin op 180 dollar. Ja, 180, ja, dat was verder ergens okay, 2015 okay. of zo. Oh, <laughs> ja. en die verkoopt nou regelmatig wat. Ja, nu was een bepaald moment en dan verkoopt hij weer en dan uh, verkoopt hij weer terug. En dat is altijd dat, uh, dat bedrag van uh, 300.000 bitcoins. Nou, ik kan wat dat betreft nog wel ja. delen. 300.000 uh, bitcoins? Ja, en die doet hij nou in de verkoop. Er is dus uh, ja. iemand... Dat is echt een verschrikkelijk, daar kan je niet zomaar verkopen, 300.000 bitcoins. Ja, Vandaar dat, uh, dat hij zo lang daar uh, uh, ja, niet, mm. maar niet omhoog gaat. En ja. Ja. Ja, ik wil nog zeggen, op Mount Gox uh, in, in die periode... Uh, was er iemand en die verkocht op 7 6 7, 6, 7 6 en die kocht op 6 7 6, 7, 6, 7 en dan had je dus uh, je, je zag dat dat een order was van één speler laat ik het zo zeggen, omdat het op die getallen neer werd gezet en er waren grote hoeveelheden toen al, dus uh, ik weet niet of dat, want dat was dus nog in de tientallen euro's hè? dus dat uh, uh, uh. Maar daar heeft hij best nog een tijdje in die tijd duurde dat een week of zo of twee, dat het uh, op een gegeven moment ging het door die 76 heen. Ja, nou ja, er zijn is, mensen... en die, die hebben honderdduizenden bitcoins. 300.000 bitcoins, dat is nou 210 miljard, hè? Mijn ja, advies ja. is, als je zoveel uh, geld hebt uitstaan... koop maximaal 1 duizendste van het totaal... van welke cryptomunt dan ook, inclusief bitcoin. Ja. Dus als jij meer geld hebt dan 21.000 bitcoins... moet je ook Litecoins en Dogecoins gaan kopen... want als je meer dan dat aan bitcoins geneerd zet, dan wordt het een illiquide vorm van geld. Want als jij dan 300.000 bitcoins denkt te verkopen, stel dat hij die in één keer op de markt gooit, dan verkoopt hij die laatste bitcoin voor 1000 dollar per stuk. Snap je, wat zo dun is de bitcoinmarkt. Ja, en nu is BlackRock aan het kopen. Dus daar komt we ja, voornamelijk aan. Maar als jij in één keer een verkooporder van 300.000 bitcoins... Maar die doet hij ook niet in één keer, hè? Dat is gewoon, nee maar nee. Ik zeg alleen, stel dat, dan, dan ja. schiet die prijs van 70 ja. naar 1. Maar ook ja. als jij het verspreidt over Litecoin en Bitcoin... Binance en, en uh, Ethereum enzovoort. En je, en je gooit het dan alsnog in één keer op de markt. Dan flikkert het ook allemaal in elkaar natuurlijk. Want het, zit aan elkaar, het is niet toegevoegde liquiditeit. Het is niet extra liquiditeit. Nee, dat is zo. Dat is zo. Dus je bent dan uh, alsnog in een bitcoin in zekere zin afhankelijk. Alleen het leuke van die andere munten is dat ze vaak een fair value hebben. Die veel hoger ligt dan de waarde van die, dat moment. Want we zitten nu in een periode van de hyperinflatie. Waarin niemand begrijpt dat we een omschakeling aan het maken zijn... naar een crypto-economie. En iedereen alleen maar zegt... nee, het wordt alleen bitcoin. En uh, weet je wel, dus... Uh, die periode nou, is Ik niet weet de... niet of iedereen dat zegt. Uh, kennelijk niet, want er zijn zat mensen... die allerlei andere projecten kopen. Ja, nee, tuurlijk. En er zitten, maar het er zijn meer vooral de oldtimers. De, de, de oldtimers van... old en, en Michael Saylor. Die vroeger zeiden... het is nergens goed voor die onzin. Zo'n oude tweet werd er van hem opgehaald. Maar dat is niet <laughs> voor onzin, die, die, die bitcoin. <laughs> en... Uh, Stel de dat zijn je, Stel dus dat je nu 300.000 bitcoins verkoopt. Dan kun jij op uh, 70 dollar per stuk. Kun jij misschien wel 21 miljoen bitcoins terugkopen. Worden ze dus nooit meer nul waard. Dus uh, zo'n individuele speler met zoveel bitcoins. Heeft wel gewoon uh, via dat uh, afromen van, uh, van de prijs. Om het maar zo te zeggen. Um, ja, zorgt hij er uiteindelijk voor dat die bitcoin prijs toch hoger komt. En, ja. ja, maar zelfs toen die dat, dat gekocht heeft, als je dan 300.000, zelfs als je dat op 280 kocht, dan. Uh, Kijk hoor. Nou, als ik op dat moment het geld zou hebben, had ik dat ook gedaan. Want uh -huh. ik, uh, ik ben ook al ingegaan. Uh, heeft hij er al 840 miljoen in gestopt of zo? Ja, als ik het goed tel, zo. 3, drie... 84 ja. miljoen. Heeft hij er 84 miljoen in gestopt? Wacht even, want hoeveel jaar is die gozer al heen en weer aan het treden met zijn bitcoins nou ah ja maar dan okay. maakt hij steeds altijd een goede trade hè. dat is, uh, of consistent mm -hmm. hij verdient in ieder geval genoeg aan de periodes dat hij winst kan maken dan dat hij periode dat hij een keer op 76 bijvoorbeeld verkoopt, maar was het niet gewoon door... voor, voor een soort fonds of zo en dan anderen konden dan daarmee gaan treden grayscale, is, is dit niet meer dan grayscale heeft, oh, oh dat was grayscale natuurlijk ja en grayscale, de kant, je kan toch niet meer bitcoins hebben dan grayscale en niet naar gaten lopen of zo? Nee, maar die dus zullen ze toch die ook niet. niet om... iemand een hint is. Ja. Ik denk niet dat het dezelfde timeframe is, want een grayscale heeft ze volgens mij niet op dat moment al gekocht. Ja. Misschien wel, maar. Hm. Maar, hebben we ja, nog een ja, olie. Je, waar je 84 miljoen hebt en toen de bitcoin 280 stond, was het helemaal niet zo uh, zeker dat het. Uh, Precies. Dat het wel goed zou gaan, dat je er dan gewoon 84 miljoen in pompt. Dan had je ook al wat meer, zeg Ja. Mm -hmm. Ja, dus het is gewoon uiteindelijk uh, altijd eerlijk. Eh, dat is het mooie. Als iemand het antwoord weet, laat gooi het gewoon in de chat. We gaan even naar de olie. Uh, 85,19 van een vat ruwe olie. Uh, ja, goed. Ja, het gaat lekker op neer, zie ik zo. We hebben hier de grafiek van een maand. Dus uh, het gaat nou weer ietsje naar beneden. Maar het gaat ook wel weer omhoog. En dan hebben we natuurlijk het goud nog. Goud staat op 300. Uh, drie... Oh, die blijft van omhoog gaan. Die gaat richting de 2400. Uh, is dat nou op 2374.30 uh, dollar? Als ik met iemand mijn weddenschap wil afsluiten. Dan zeg ik dat een kilo goud eerder op 100.000 dollar staat dan een bitcoin. Ja, oh ja dat had je al. Uh... Ik heb nou over trooien aan, zus. Ja, ik begrijp het kilo goud, ja. de kilo goud is ongeveer evenveel als een bitcoin nou. Maar waarschijnlijk gaat die kilo goud Welke wat harder. Welke ja. gaat er als eerste? Ja, ik vind ja het zilver gaat ook hard, hè. 28, 26. Okay. Dat zou leuk zijn, want ik heb al heel lang heb ik zilver. Dus als ik daar eens een keer vanaf kan komen, dan ben ik, als ze op de duizend staan, dan verkoop ik ze voor 200 en dan ben ik blij. Ja, ik heb ook nog wat zilveren muntjes. ja. ja. Maar uh, we hebben nog borrels. Ik heb hier de LP Borrel Gelderland. 11 april. Uh, dat is vandaag. Van 5 tot 9, die is volgens mij al afgelopen inmiddels. Uh, we hebben nog uh, de landelijke... Um, uh, wacht even Jongens, landelijke agoristendag 2024. Uh, dat is op 13 april, dat is dit weekend. Uh, dat is van 10 tot 4 en dat is in de de aard, de aarde huis Oost-Nederland. Oké, okay. geen idee waar dat is. We kunnen we wel even op klikken hoor, dan krijgen we een Google Maps uh, dingetje. Uh. Oh, een Overijssel. Dat is, uh, ja... In Olst, in Overijssel. Ja. Dus dit weekend, de, de, de, de, ja, de, de agoristendag. Of, oh, uh, ja. Uh, uh, goed, leuk. <laughs> ga jij er naartoe? We wensen je veel plezier. Nou, ik uh, zit een beetje ver weg, denk ik. Uh, ik ben wel in de... Ik, ik ben, ja, wacht, ik ga die dag naar een aantal uh, wijnboeren uh, toe. Dus uh, ja, <laughs> ik heb <ga> al <keppel> iets. <laughs> Ik ben, ik ben toevallig in Deventer, dus de, ja, Olst. Ik weet niet hoe ver dat er vanaf is, maar ja, we kijken wel. Um, we hebben nog een LP Borrel in Flevoland. Dat is uh, op uh, 19 april en dat is van 5 tot uh, 10. dus is café op 2 in Almere. We hebben nog de LP Borrel uh, Noord-Holland. Uh, dat is op 25 april en dat is van 5 tot uh, 10. En dat is in Dimitrius in uh, Amsterdam, denk ik en nou laat ik nog even een paar doen we hebben hier nog de LP borrel Noord-Brabant dat is op 26 april en dat is van 7 tot en met half 11 en dat is in Eindhoven en nog de LP meetup Friesland en dat is op 3 mei en, en dan is er meestal is er dan ook nog wat in Leeuwarden denk ik uh, ja in Utrecht hebben we dan ook een uh, gelijktijdig een borreltje en dat is in café uh, uh, Orlof. dat is uh, ja, volgens mij uh, naast het achterstation ja. Dus, dat was het dan. Gaan we naar de berichten toe. En we trappen meteen af met een leuk berichtje hier en, uh, ik, waren wel, ik denk dat we die net al gehad hebben. Ja, we hebben het net al een beetje gezegd. Maar goed, uh, onverwachte tegenvaller. De prijzen schieten toch weer omhoog. Joh, wie had dat gedacht? Ja, Peter zei het net al een beetje. Ja. De prijzen uh. schieten toch weer omhoog. Wacht even, ik ben uh, niet helemaal bij de les. Hè. Jep, oh, Kijk, inderdaad. waar staan onze uh, berichten eigenlijk? Dit is een uh, artikel over oh, Nederland van in De, de chat. Telegraaf. Okay. En, in en de, chat. Uh, de paaseitjes waren onder andere ook duurder, uh -huh. uh, staat erbij. Dus het is specifiek op Nederland uh, een verhaaltje. Ja, um, nou, paaseitjes, dat komt omdat de chocoladeprijs natuurlijk uh, door het dak gaan. Die zijn helemaal... Uh, die gaan naar Bitcoin is aan het dalen gemeten in chocoladeeitjes, hè? Ja. Dat is voor volgend jaar dan. hè? Ja, maar je ziet het wel uh, wat breder. Je ziet ook uh, in Amerika was nou de afgelopen week dus een, een uh, negatief of, of een, een uh, hoogste inflatiecijfer. Uh, olie is ook weer omhoog aan het kruipen. Dus uh, ja, er zit, er was iemand, het lijkt wel of er ergens een monetair lek zit of zo. Of de, de, in de, <laughs> dus, iedereen zegt dat die aan het, aan het inkrimpen is, de geldtoeveelheid. Maar opeens gaat de prijs heel erg wel. Dus iemand zit er ergens, even ergens. Oh, die printer waren we even vergeten. Die stond nog in de kelder te drukken. Ja, zo, ja. Het was ons even helemaal ontschoot. En ja, die rekenen ze tegenwoordig niet meer mee die schulden en zeggen, oh, die hadden we helemaal niet gezien, joh. Die, die paar honderd miljard, ja, dat is waar ook. Oh ja, die printer in China. Ja. <laughs> we hadden het vet dat alles uit, printer uitbesteed in China. Dat is goedkoper. Ja. Ja. ja. Nou, die gaat dan over de ECB. Ja, die hebben natuurlijk ook alles uitbesteed in China, denk ik. Ja, kijk, het ligt er maar net aan waar je in rekent ook, hè Johan. Als je in ja. bitcoins zit, dan uh, valt de inflatie wel mee. Ja. Ja. Maar ja, dat zitten de meeste mensen niet. Hè? Ja. Dat is het vervelende. voor. En dan zeggen ze, ja, we worden die paar zijtjes duur, maar ja, maar goed. Genoeg ja. over gezegd dan volgens mij. Dan gaan we nog naar de Amerikaanse centrale bank toe, de Federal Reserve, waar niks federal's aan is en ook geen reserve. Dus um, sure. ja, <laughs> in ieder geval, de... er wordt gefluisterd hier jongens. Uh, die die weigert om uh, records. In de ASMR even, Johan. De wat? ASMR, sectie ja. Van Twitch. Uh. Oké, okay. ik heb geen idee waar je het over hebt. Omdat maar... je fluistert, omdat je fluistert. Nee, nee, nee, ik, ik was niet degene die fluisterde. Uh, de, maar die gaat de Federal Reserve, Futures to Provide Records of Foreign uh, Gold uh, Holdings. En die kwam van Peter. En die ja, heeft op... die de microfoon op mute staan, denk ik. Zero hedge op 5 april. Ja, ja sorry. Hij <laughs> ja, stond inderdaad op mute. Maar uh, ja, de Federal Reserve die heeft natuurlijk alle goud van iedereen. Daar uh, twijfelt niemand aan. Maar ze willen niet hun records laten zien van die foreign gold holdings. Oeh. Oeh. <laughs> dus, uh, het is al weer uh, de vraag. Dingen op, die uh, wij niet mogen weten. <laughs> ja, ja ik we staat af. Hier, According to 2023 Investor, Investco survey, a substantial percentage of central banks expressed concern about the US and its allies froze nearly half of Russia's 650 billion gold reserve. Dus behalve die, die 300 miljard aan foreign exchange hebben ze dus ook uh, 650 miljard aan goudreserves van de Russen bevroren. Mm, mm. ja. ja. Waarom zouden de Russen dat dan in Amerika parkeren? Ja, de Duitsers en Nederlanders hebben ook nog steeds goud in Amerika. Oh. Uh, het idee daarachter is, ja, dan kan je het makkelijker aan iemand anders doorverkopen. Je kan er makkelijk mee settelen. Want. Uh, dan zetten ze gewoon in New York een ander vlaggetje op het goud. En dan uh, heb je, kan je daar een betaling mee doen. En uh, dan hoef je het niet heen en weer te sjouwen. Doen. Maar het is natuurlijk een aantal jaar geleden. geleden heeft Nederland al goud uh, teruggehaald, een gedeelte. En Duitsland heeft ook een gedeelte teruggehaald. En ze zeiden: Nederland zei wat er nog ligt, dat laten we er liggen. Dat, uh, dat was niet de bedoeling om dat terug te halen. Maar wat mij altijd al opviel is dat landen hun goud terugvoegen dat er dan opeens oorlogen uitbraken... waarbij uh, Libië onver geworpen werd of zo. En, uh, en ze daar een hele berg goud... Uh, in steden Saddam had ook heel veel goud. Ja, en Oekraïne... Bij, uh, bij de, bij de Maidan-revolutie opeens verdwenen. Voor Rusland is het wat dat betreft... wel zo veilig om gewoon een, een berg goud... in New York neer te leggen. Dan denken ze, nou ja, hoeven ze in ieder geval niet binnen te vallen... om uh, het af te pakken. Weet je wel? Maar 650 miljard... Ja, oh, er staat... Het is 50 miljard aan gold en forex reserves. Dus, ik, vraag uh, me, ik vraag me af wanneer die mensen die nu na de covid-fraude aan het onderzoeken zijn, wanneer die nou eens in de geldzaken uh, geïnteresseerd raken. En dan nou, kunnen ze pas een echte lopende fraude meemaken. Ja, COVID, de COVID ik zou niet zeggen dat COVID ook een tri triviaal is. Dat moet ook, uh, moet ook ontmaskerd worden, want dat is ook wat daar gebeurd. Dus hoeveel doden dat wel niet opgeleverd heeft, die hele mRNA-shit uh, Dus allemaal, allemaal doordat er nog steeds mensen geloven dat die goudwagentjes ja. uh, elke dag heen en hm. weer gereden worden. Hm. Ja, en als ze daar eenmaal achter komen dan valt dat COVID ook wel in elkaar. Dus... Ja, sowieso belasting, als je belasting uh, als je door het belastingdiefstel is, dan zijn ze al hun geld kwijt om dit soort dingen mee te doen om, yeah. om wetenschap mee te kopen yes, dat zie. vertelde die, die uh, vent van uh, die Pierre Corrie ook uh, um, heet hij nou Pierre Corrie nee, die, uh, uh, Curie, die, die uh, arts, die zei van ja hij geloofde altijd heilig wat er in het American Medical Journal stond en in de Lancet en dat was de wetenschap dat uh, was uh, peer reviewed, dat was um, uh, dat geloofde hij helemaal. En tot zijn grote verbijstering bleek dat het gewoon eigenlijk allemaal gecorrumpeerd was. Uh, ja. Door uh, het geld van Big Pharma. En, uh, en inclusief de regulator. En uh, toen vielen hem de sche schellen van de ogen af. En ja, dat, dan, ik denk wel zo dat dat besmettelijk is. In de zin dat als jij eenmaal door hebt dat in jouw vakgebied dat dat niet helemaal klopt. Dan denk ik dat je ook andere dingen in twijfel gaat trekken. Van ja, maar dan zou dit ook wel eens niet helemaal waar kunnen zijn. Of dat, uh... En ik denk uit persoonlijke ervaring ook wel, dat die mensen dus ook erover gaan praten met de mensen om hen heen. En die toch gaan zeggen van ja, maar kijk dan hier naar dit bewijs dat wij gewoon niet goed bezig zijn. En ja, dat, dat kan ja, toch... Ja, maar wat ze volgens mij doen als truc is mensen heel erg focussen op non-problemen zoals global warming, uh, stikstofcrisis, uh, racisme. De uh, transphobie, uh, uh, crisis En door mensen. <laughs> ja, door, door mensen heel erg. Uh, die die zijn een aantal mensen die zeggen: ja, er is een transgenocide bezig. <laughs> en uh, door, door daar maar heel erg uh, een ander probleem te, te fingeren, denk ik dat je mensen heel goed weg kan houden bij werkelijke problemen. Mm -hmm. Overigens denk ik dan weer van, nou, die transgenocide kan toch wel eens waar zijn. Nou ja, wel in de zin dat als ze allemaal van die drugs gaan geven aan die kinderen, dat dat, uh, ja, dat dan heeft dat wel dat effect. Maar ik geloof niet dat er mensen transvruren, uh, dat die in een concentratiekamp zitten ergens om, om ze even geholpen te worden. Ja, en nou ja, misschien als je genderneutrale douches maakt, dat ze er wel naartoe komen. Ah, ja, ja, ik, ik snap het. <laughs> Oké, okay, nou ja, volgende, volgende, Johan. Ja, ja, ja, Het gaat nou heel erg de fouten komen. Iedereen, nee, iedereen die dus uh, bezig uh -huh. is... ...en naar waarheid zoeken, naar corona... ...moet uh -huh. eventjes dit bericht lezen... ...en dan kan hij echt gaan waarheid zoeken. Dit bericht bedoel je zonnepark? Uh... Nee, die we nou net gehad oh. hebben over oh, het goud. Oh, okay. Ja, ja, ja, ja. Ja, wat ik nou altijd wilde toevoegen... ...je hebt nou nog zat mensen, die maak ik mee... ...die dan op één ding dan wakker worden... ...maar voor de rest, nee... Dat, uh, ja, precies. Die heb je ook, hè? Neem maar ah, bijvoorbeeld de RFK. Die heeft toch, toch aan redelijk wat dingen waar hij dan niet meer in gelooft. Weet je wel, waar hij dan ook tegenin gaat. Maar dan, als het gaat om op, op Israël, dan is hij nog steeds helemaal pro-Israël, weet je wel. Dus, uh, ja, maar dat, dat komt dan, die is ook al helemaal omringd met allemaal Joodse uh, figuren. Israël lobby weet je wel. Ja, die fluisteren hem van alles in. Dus ja. Dus ja, daar, daar zie je dan van, oké, okay, nee, daar wil hij dan geen standpunt in nemen, weet je wel. Dus, uh, ja nee, maar goed, ja. En dat doet uh, hij wel, maar hij kiest oh? ervoor om dat standpunt in te nemen. Ja, maar dat komt ook omdat hij omringd is door een aantal figuren van een bepaalde ja, lobby, ja. hè. <laughs> dus ja. Maar uh, Zonnepark uh, Buinerveen, uh, gunstig voor uh, biodiversiteit volgens onderzoek van het rug. Ja. Uh -huh. Ja, het ja, is altijd weer zo mooi van het onderdeeltje propaganda. Dan mm. hebben ze zo'n zo enorm zonnepark. Zo, zo helemaal vol met zonnepanelen. Alles dood mm. eronder natuurlijk, omdat er geen zon onder komt. En de wetenschap heeft het uitgezocht. De Rijksuniteit Groningen. En wat hebben ze ontdekt? Het is gunstig voor de biodiversiteit. <laughs> ze geven er gewoon op een positieve spin aan aan deze doodsmachines. Mm. Ja, dat is ook als je, de, als je het op het water neerlegt. Als je het op het water neerlegt, gaat ook alles eronder dood. Dus er komt helemaal geen zon meer uh, naar beneden. Uh, niet helemaal maar, waar, want er zijn genoeg levensvormen die bijvoorbeeld uh, dol zijn op schaduw. Hè? Die, geen, uh, die juist weg willen uit de zon. Ja, dat is toch Als dus je een steen op de wild, dan zie je allemaal waar. Dat er dan minder leven zit uh, als je steeds uh, uh, dieper komt. Uh, er moet toch energie bij, je, natuurlijk. En uh, er zijn wel levensvormen ook die heel diep op de oceaan kunnen overleven rond een uh, vulkaan of zo. Dat er, dat er, zo uh, dat er energie uit een uh, vulkaan komt, dat mm -hmm. ze daarvan kunnen leven. Maar over het algemeen is zon toch al redelijk uh, nodig voor allerlei fotosynthese. En, uh, ja, maar, maar ja, bij uh, dan dus zie je toch ook allemaal vormen van leven daar, kriwelen? Ja, ze pissenbedden onder maar ja, ja. Die, die hebben natuurlijk nog steeds planten nodig. Ik heb wel zo'n zo stuk zeil neergelegd. En dan, uh, ja, dat laat ik per ongeluk laten liggen. En als dat een tijd ligt, dan haal je haalt het weg. Dan alle onkruiden uh, weg uh, en dood uh, eronder. Uh, want dat, uh, ja, dat heeft gewoon... Uh, het toe. Uh, kijk, als je maar een stukje verder een beetje zon hebt. Die, die pissebedden gaan er ook wel eens uit om wat te foerageren. Zeg maar. En dan eten ze toch wat spul op waarschijnlijk. Of wat uh, dode, dode, dode, dode, dode dieren. Die dieren die hebben ook weer groen voer nodig en, en zaadjes en alles. Dus de zon is gewoon essentieel daarvoor. Ik... Ja, apart dat dit is gewoon, je gaat naar de universiteit toe en uh, die universiteit die praat gewoon alles naar de mond. Als je dan zegt, ja die, die uh, dat was met die windmolens eerder ook al, hè, windmolens op zee. Dan uh, zijn al die walvissen dood en dan ga je de universiteit vragen om te, onder, om te onderzoeken wat de invloed is van die windpark. En ze zeggen, oh er ontstaat ontzettend rijk Zee leven rond de voet van de zon op een van die van die windmolens uh -uh. en uh, ja ze weten gewoon wat de uitslag moet zijn en dan, uh, dan komt het er vanzelf uh, ja, komt het er vanzelf naar voren. Er wordt zo'n onderzoek Peter en dan he hebben ze dus berekend dat in 20 jaar tijd worden er zoveel miljoen bomen bespaard door die zonnepanelen ja, en zoietsen. dan uh, is het hartstikke biodivers uh -uh. Nou, ik zou wel eens in het verleden te graven van wat we vroeger allemaal als mensen het gedaan hebben. Van wat we dachten van dat is goed voor het milieu. Uh, weet je dat ze in Amerika hebben ze geprobeerd koraalrift uh, als een soort alternatief koraalrift te creëren door allemaal autobanden in zee te dumpen. Ongeveer 2 miljoen stuks aan autobanden. Amerikaanse leger heeft zelfs nog geholpen met deze actie. En men kwam eigenlijk ja, in de loop van de... Oh, dit gebeurde allemaal in de 1970 of zo. En na een aantal uh, ja, decennia kwam men er toch achter dat het heel slecht is voor het milieu. En dan nou is men dus bezig met het opvissen van al die autobanden. Beter laat <laughs> dan nooit. He. Ja, maar, dat, maar die dingen die, die blijven ook niet stil liggen. Dus op een gegeven moment hebben ze gezegd van, nou ja, het is wel goed voor het milieu, want uh, ja, er ontstaat, ontstaat nieuw leven. Maar we moeten die autobanden vastleggen. Dus daar hebben ze allemaal nog metalen doorheen gejast om te het, het zorgen dat het op zijn plek blijft liggen. Want dat, die autobanden gaan gewoon stuiten. Met, met, de, met de stroom van de zee mee, weet je wel. Mm. En dan beschadigen ze allerlei planten en andere vormen van leven op de bodem. Dus uh, ja, maar die dingen die zijn helemaal verspreid, ook over de, over de ja, inmiddels over de hele kust van Amerika. En dus het is echt een. Uh, ja, ze hebben ook niet het geld. Ook al uh, kunnen ze wel een oorlog in Oekraïne financieren. Maar nee. ja, het geld om al die banden weer van de bodem van de zee te rapen. is toch iets te, uh, ja, te, te duur voor ze. Het kost geloof ik iets van bijna 40 uh, dollar per band. Dus ze hebben er, uh, iets van uh, nou, een paar miljoen daar liggen. <lacht> Reken maar uit. dan ja, is het nog uh. weer te doen. Want ze, ze lopen tegenwoordig. een... Um, wat is het in het Nederlands uitgedrukt, een biljoen in de maand, in de drie maanden of zoiets. Dus, uh, uh, maar goed, ja, als, als er daar dan geld voor uh, nodig is, dan is het in één keer een probleem. Hè? Want alles moet naar Oekraïne toe. Dus ja. Ja, maar goed, even als voorbeeldje het van, militair, van wat. Militair-industrieel complex dan. Hè. Ja, het leger helpt ook mee met het oprapen. Want ja, die hadden ook zoiets van, ja goed, wij hebben er mee geholpen met het daar dumpen. Ja. Dus, so, ja. Dan we hebben het ook wel weer eruit te halen, ja. Ja, ja, ja, Maar ja, daar hadden ze duikers voor nodig. En die waren in één keer ergens anders nodig. Ik denk, eh, een pijp opblazen. Ja. Ja. Ergens anders een milieuramp veroorzaakt. Ja, ja, ja, Ze dachten dat het goed was voor het milieu. Ja. ja. Nee, maar goed, ja. Het is, um, zo gaat nee, het. Het zijn van die vreselijke. Die, die hele wetenschap, dat is ook iets wat, wat je. Wat aangepakt moet worden. Uh, niet, niet alleen monetair. Door wie? Uh, door, wie, door, wie? Nou, door de overheid. Een, wat, <laughs> uh, zeker niet, maar wat onmaskerd <laughs> moet worden. Want uh, dat vertelde ja. die Corrie ook. De, ja, uh, er zijn ook een heleboel dingen bij papers over ivermectin en hydrochloroquine. Die aantonen dat het goed werkte tegen COVID. Die zijn gewoon allemaal geweigerd door die lensen. Die werden gewoon allemaal. Nee, nee, nee, nee, nee. Ze dus zijn allemaal geweigerd en de enige die werden toegestaan waren experimenten die zo slecht waren uitgevoerd, dat, het, dat ze al moesten mislukken met hele rare concentraties of mensen die al bijna dood waren en ja als de hele wetenschap zo in elkaar zit en dat zit hier de Rijksuniversiteit Groningen ook die de biodiversiteit onder zonnepanelen gaat meten dan uh, uh, <coughs> ja, dan kom je niet verder want veel mensen geloven toch blindelings wat, wat de wetenschap zegt zeg maar, en, en wat ze, dat bepalen ze door de te kijken wat er in niet eens in de, in de echte journal staat, maar wat er dan over de in de kranten over die journals geschreven wordt. Er zijn de laatste, de laatste jaren toch heel veel schandalen naar boven gekomen. van... Ja, iemand was voor mij van een van de professor uit uh, Maastricht ja, dat is alleen geleden. als je er naar zoekt hè, Johan. Nou, Hij dat kon... is toen grote nieuws gekomen een aantal jaren geleden. Ja, ik weet niet, maar je kon in ieder geval bij hem uh, gewoon onderzoeken kopen. Mm -hmm. uh, vooral uit een beetje uit de linkerhoek werden dan heel veel onderzoeken gekocht en uh, ja, wie uh, betaalt, die bepaalt dus uh, er waren heel veel mensen uit de uh, wat, wat, wat, wat voor dingen hadden ze ook alweer ja, in ieder geval uit de veganistische hoek hadden ze dan kon je van, uh, bij hem kopen van dat uh, vleeseten slecht voor je is en uh, of veganistisch eten goed voor je nou, dan uh, schreef hij daar wat over die een onderzoekje doen. <laughs> en dat, uh, ja. Ja, dat is bij de medische wetenschap bekend bekend. Die replication crisis. Dat het een heleboel van die papers, de helft of zo, uh, is, is gewoon niet... Het resultaat daarvan is niet te repliceren. Dus Dat kan je niet, niet nog een keer... Dat zou je nog een keer moeten kunnen doen om aan te tonen dat het echt zo is. Of dat, uh, de, ja, bevestigen. De helft van de papers kan je dat gewoon niet doen. Hè. En het is natuurlijk voor een gedeelte een enorme druk om papers te presenteren. Dus dan gaan mensen gewoon maar wat verzinnen. Of een beetje, nou ja, er is toch niemand die het leest. En dat zal wel allemaal wel. Maar voor een gedeelte zal het ook zijn. Ja, je wil, als je van een bepaalde bron geld hebt gekregen. Dan wil je daar weer vervolgonderzoek van hebben. Net zoals als je bij een als je supermarkt een klant hebt. Wil je daar ook weer een vervolgopdracht van krijgen. Je vervolgbusiness en vervolgbusiness. Dat krijg je natuurlijk alleen als je schrijft wat hij wil horen. En uh, ja, maakt het nou echt veel uit of, uh, of je er nou een paar getalletjes verandert of niet? Of, uh, dat zal ze ook uh, verder wel worst wezen. Ze hebben ook een uh, hypotheek te betalen en, uh, en rekeningen en de ja, zo, uh, zo, zo is dat met... En het is natuurlijk wel allemaal dat het uiteindelijk uit de geldpers komt, deze macht. Maar ja, het is wel iets wat ook ontmaskerd moet worden. Want ook als je, als je dus door hebt dat dat niet goed, uh, niet goed werkt niet betrouwbaar is, dan zal het... Het animo voor mensen om het te steunen dat de overheid het doet zal ook afnemen. Ja, oké, okay. uh, dat, de... dat, nee, dat moet niet erg te zijn. Nee, dat moet ook gebeuren. Je moet door hebben dat de wegen moeten zo slecht zijn dat de mensen zeggen: ja, die, die wegen door de overheid, dat moeten, uh, daar heb ik geen geld voor over. En het openbaar vervoer moet zo onbetaalbaar zijn, is er, ja, openbaar vervoer door de overheid, dat uh, dat, uh, dat is de, dat, dat eigenlijk bij alles duidelijk is. Dat onderwijs niet werkt, dat de wetenschap die ze subsidiëren niet werkt uh, en en al die dingen bij elkaar, dan blijft er op een gegeven moment, zou je zeggen, niks meer over waarvan ja, ze kunnen zeggen van... Ik vind uh, het niet zo dat, er, dat het juist blijkt dat als er in één keer een alternatief is, weet je wel. Dat je ziet van, hé, hey, je kan met, uh, met Uber, dan heb je een chauffeur die wel uh, vriendelijk is. Ja, dat, het nog, dat is ook uh, um, goed. Dan zie je helemaal het contrast goed, hè. Ja. ja. ja. Maar ik bedoel, de, wat ik wil zeggen, van hoe, de, hoe, hoe wil je dit bewerkstelligen? Dat, dat de wetenschap wel goed is. Hoe, hoe, hoe doe je dat? <laughs> Je bedoelt vanuit de positieve kant. Uh... Ja, ja. Nee, al die wetenschappers kunnen ook goede wetenschap verrichten. Dat weet ik zeker. Alleen het ligt aan de manier waarop het allemaal gefund wordt. Snap je? Als, als, als zij goede input krijgen met een goede onderzoeksvraag... dan leveren ze prima werk. Dat weet ik zeker. Alleen het ja. is dus net dat die onderzoeksvraag verkeerd wordt gesteld... omdat dat financieringssysteem gecorrumpeerd is... om het een bepaalde schoen te geven of een bepaalde richting op te duwen... En daarom komen al die wetenschappers met dezelfde conclusies. Want daar gaat het geld naartoe. Dus zij moeten ook eten. En het is bij de media ook zo, die journalistiek. Ik denk dat je gewoon doorkrijgt dat bepaalde artikelen wel uh, afgedrukt worden. Als je die aanlevert, de andere niet. Uh, ik zie net bijkomen de NRC. En de NRC die, die, uh, die haalde een artikel aan over ja wat er nou voor vreselijks aan de hand was. Er werden gewoon mensen die een mening hadden. Die werden gewoon uh, uh, weggeschreeuwd. Uh, wat is dat nou voor onzin? Als een mening je niet bevolkt, kan je die dan zomaar wegschreven. En dus ik denk gelijk voor wat krijgen we nou? Is de NSV opeens uh, voor, voor vrijheid van meningsuiting of zo? Willen ze opeens uh, het vrije woord uh, kans geven? Dan ga je lezen over wat voor artikel het gaat. En dan is het. Uh, is het over een NATO-gast die ergens een praatje begon te houden en die, uh, die, die weggeschreeuwd werd? <laughs> dus dus op, opeens kunnen ze dan wel. Uh, uh, kunnen ze herinneren ze zich weer de, de vrijheid van meningsuiting. Als het, als het om de NAVO gaat. Kijk, dat we de jongste libertariër. <laughs> ja. Over een vrijheid van meningsuiting gesproken. Bij ons in de chat mag je wel wat zeggen hoor. Dus, uh, het is vrij leeg in de chat. Ik ben er ook niet voor dat iedereen maar alles kan roepen, hoor. Want ik, ik vind het uh, op zich wel raar dat er inderdaad demonstranten komen die gewoon een spreker helemaal uh, het zwijgen opleggen. Dat is niet de manier om een discussie te winnen. Uh -huh. En ik vind het ook de, best dat je die er dan uit mag kegelen zeggen, maar Ik vind het wel even dat het NRC er pas achter komt als het een NAVO-gast uh, is. Uh, die, uh, die voor uh, de oorlog komt, uh, <laughs> uh, uh, uh, uh, komt pleiten. Die de oorlog komt verdedigen. Maar dat ze bij. Uh, dat ze bij uh, die Belgische uh, politicus bijvoorbeeld, die opeens uh, twee jaar de gevangenis in moet voor een WhatsApp-meme, uh, die die niet eens zelf plaatste. <laughs> in een die, besloten uh, groep, hè? In een besloten, in een besloten groep. groep, ja. Dat, dat uh, NRC dan nergens wordt, uh, niet te vinden is van, hé, hey, waar gaat dit naartoe? Ja, uh, je hoort hem ook niet over Julian Assange. Nee. Nou ja, misschien, dat zou ik nu niet uit willen sluiten, dat ze een keer wat over Julian Assange zegt. Uh, ja, dus hij komt mogelijk, al... mogelijk vrij, dus nou, ja, ja. laten we hopen. Misschien is het een verkiezingsstunt van Biden... om nog wat stemmen te winnen, maar... Uh, ja, dat zou, uh -uh. zou, zou inderdaad... Uh, dat zou kunnen, ja. Uh -uh. Hij zit natuurlijk een beetje in zijn maag... met die linkerflank... Uh, die Israël onvoorwaardelijk steunt... en uh, ook als ze Iran gaan aanvallen... Ze Bij Iran hebben ze gewoon de ambassade gebombardeerd... Uh -uh. van uh, Iran... en uh, wat natuurlijk... Uh, diplomatiek uh, niet netjes is... om het minste minst te zeggen... en, en dan zeggen ze... Ja, als ze terug, terugslaan... Nou, dan, dan, dan breekt er volledige pleuren uit. En, en Amerika ook. Nee, je mag niet. Ze mogen niet terugslaan. Dus uh, denk je wel van. Uh, um. Maar een oorlog was nog nooit zo dichtbij. Jo. Hoe komt dat? Dan moet je ook niet richting Rusland opschuiven. Nee. Um, als ik straks, Zoals zij moet lachen, als ik straks moet vechten, dan is dat maar zo. Nou, ja, ja. je zal het maar zeggen, Johan. Ja, ja, ja, alsof je er vrijwillig voor kiest. Nou, deze wel, die op de foto staan. Ja. Maar ja, ja, ja nou, ik kan het alleen maar uh, bevestigen. Ik heb van de van de week weer een paar interviews gezien, waarin mensen, uh, ja, met, met, met hun logica zo'n oorlog uh, noodzakelijk achten. Dus, ja, ze bestaan. Ja. Ja, die kleine van jou moet straks ook uh, uniform aan Peter, Dat ga je oh, tegen ja, doen? Ja, dat is bij, uh, bij dames ook zo hè, dat, uh, ja, ja, ja, ja, ja. ik krijg ook al een brief op de mat. Ja, zullen uh, uh, Ja, Ja, oh. 17 jaar krijg je een brief op de mat, dan ben, ben je klaar. Uh... Oh, ik dacht dat je hem net al op de... Nee, nee, nee. Dat ze nu al doen. Ze nee, is nog geen 17. Maar wij gaan dat kind van jou uh, opeisen, nee. ja, maar dat, dat zouden dat zou zou mensen wel anders over gaan denken. Als dus je dat ik het kind net gekregen hebt en dan kreeg je gewoon een mat van de uh, uh, overheid confisceren jouw kind. PS, hij is Over 17 jaar moet hij gaan vechten. <laughs> ja, dus uh, dan hadden we uh, een hij de... weer, Na 200.000 jongeren lazen die oproepen in een brief die deze week weer op de mat plofte. Uh, ja, het is, uh, het is weer ongelooflijk. Uh, terwijl natuurlijk, ik, ik las ook dat nou in Oekraïne zijn er gehandicapte vrouwen. Er zijn mannen die 3000 dollar betalen om daarmee ja. te mogen uh. trouwen. Ja, ja, ja, oh, dat is volgende bericht. Ja. Ik had hier nog wel wat over te zeggen hoor, maar. Ja, Oké, okay. ja, vertel dan het nu is... maar. Nou ja, dus het geeft gewoon aan hoe weinig mensen eigenlijk oorlog willen voeren. Het ja. is echt iets wat, uh, wat, wat Herman Geuring al zei. Van uh, ja, natuurlijk willen de mensen geen oorlog voeren. Dat is, is overal zo. Uh, het is, maar het, het is niet aan de mensen, want alles wat de heersers moeten doen is zeggen dat ze aangevallen worden en de pacifisten uitmaken voor landverraders. Hè? Ja, uh, en uh, dan, dan, uh, dan, dan volgen ze wel. Uh. Maar, <coughs> maar in feite wilde niemand vechten. Het moet allemaal met uh, leaseplicht en dwang en uh, belasting. En, uh, en iedereen uh, uh, probeert er op alle manieren onderuit te komen. Uh, nou, wij eigenlijk... tenzij, tenzij het ja? gewoon echt om zijn eigen huis gaat of zo. zijn eigen huis en haard. Uh, ja, dan vechten ze wel. Uh. Ja, ja, ja. Uh, uh. Nou, wij zagen deze oorlog al, al jaren geleden aankomen. Dus, uh... Nog even terugdenken, volgens mij was het echt al voor 2014. Dat uh, Julian was toen degene die daarop ons attendeerde, van de, Die had van die wapenbeurzen. En mm -hmm. 2011 was dat in Damascus. Nee, niet dat Damascus. Uh, ja, Jordanië. Uh, Jordanië was toen zo'n hele grote wapenbeurs. En toen, het uh, jaar daarop, brak de pleuris uit in, uh, in Syrië. En je had toen in Berlijn een aantal hele grote wapenexpo's. Dat is zeg maar waar de, ja, de grote jongens zeg maar hun wapens kopen, dus uh, overheden. En Dat is al een aantal uh, uh, jaren was dat gaande in Berlijn. En Toen zag je dus dat conflict ontstaan in Oost-Europa, in, in Oekraïne, zeg maar. En er werden ook daar gewoon heel veel wapens op gekocht. En daarom kan je zien van ja, als zo'n grote expo er is, betekent meestal dat er een internationaal conflict uh, gaat gebeuren. Dus dan bereiden ze zich al voor daarop. Dus uh, ja, we hebben al de kennis van, hé, hey, het staat te gebeuren. Ja, ik denk dat ja. in principe dit soort conflicten al heel lang in de, in de ijskast liggen. Ja, ja, ja. Uh, maar ik denk ook dat het grootste gedeelte van de oorlog al gevochten is voordat de uh, troepen op het veld staan. Dus dat er, dat er gewoon, uh, ja, want niemand wil natuurlijk verliezen. Dus al heet dat heet het dan gewoon krachtenmeting. En, en niemand hm. die, die zeker weet dat hij gaat verliezen, gaat ook een oorlog beginnen. Dus het moet een beetje een. 50-50 kans zijn dat, mm -hmm. uh, dat er gewonnen kan worden. Ja. Anders kan je net zo goed gelijk je, uh, jezelf overgeven. Ja, ja. Er zijn nog steeds mensen die, die er van in vol overtuiging in staan dat uh, Oekraïne een kans maakt. Ja, ik hoorde ja. het toch al, het is al stiller geworden. Net als met die covid-vaccins is het ook stiller geworden. Het is, uh, je merkt dat wel, hoeveel pushers als jij, ja ik, ik blok ook veel mensen moet ik zeggen, op Facebook als ik, uh, wat ik wil zeggen dat als ze, als ze gewoon niet voor reden vatbaar zijn, dat ze gewoon, ja, ja, laat maar zitten. Maar uh, dus ik creëren een beetje een, een bubbel misschien. Maar ik heb toch het idee dat, dat, uh, ja, dat er wel links en rechts wordt toegegeven dat het niet zo florissant voorstaat in de Oekraïne. En uh, ook dat die, die COVID-vaccins, ja, het gebeurt ook vrij zelden dat je nog een die diehard hebt die er vol in gaat of zo, om dat te verdedigen. Uh, je ja, moet ze weten te vinden. Ja, als je, als, je, als je gewoon alles open laat staan op Twitter, dan komen ze wel. Hè. Hier staat trouwens bij uh, je, uh, een Janine, een leerling Janine, die zegt over zichzelf. Bij mij ontbrak het toch wel eens aan discipline. Mijn beduitkomen was bijvoorbeeld nog eens een dingetje. Nu moet ik om kort voor zes op en direct aan de gang. Dus maar hoor, ik ben ik blij dat het leger er is om mij daarmee te ja, helpen? Ja. <laughs> en ik denk dat heel veel ouders daarmee ook uh, gaan, gaan uh, spelen. Die zien hun kind een beetje in bed hangen en uh, die zeggen dan legeren. van uh, een beetje gaat het leger in ja <laughs> ik denk dat als ouders dit lezen dat ze zeggen oh dat zou ook wel wat voor mijn kind zijn die hangt ook graag in zijn bed rond uh. Uh, uh. ja dat is wel um, en dan ook als ik straks moet vechten dan is dat maar zo het is een risico uh. van het vak ik kan ook een ongeluk krijgen ja dit, dit, dit is weer uh, dapper okay. propaganda dit hè. zal ik eerlijk zijn ik denk dat, het, dat ik het ook leuk had gevonden en dat ik er ook nog goed in was geweest. En dan ja, was ik inderdaad misschien ook kapotgeschoten op een gegeven moment in Oekraïne. Dat weet ik niet, maar weet je wel, als je net in zo'n timeframe van je leven zit en je krijgt vanuit je school, hup, ga vanuit je school makkelijk meteen het leger in op je zeventiende. Yeah. Ja. Uh, ja, nee, maar als je, als je kinderen op de juiste moment, uh, bedoel ik was ook een, uh, ik, ik had ook nergens verstand van, dus... Uh, maar Mij hadden ze ook wel kunnen vangen op een bepaald moment. De, op dat moment heb je echt ouders nodig. Die zeggen van, uh, ho ho, dat gaan we niet doen. Uh, dit is, uh, je wordt geen huurmoordenaar, je gaat maar wat anders doen. Als je geen ouders hebt die uh, daarin bij staan, dan ben je ja, de tjaak. En het rare is gewoon dat ouders er leidzaam toezien. Hoe een kind gewoon, uh, uh, ja, nou weet je wat, uh, ik, ik, wil, uh, ik wil wel een leger gaan. Nou ja, het is ook een carrière. Misschien dat het wel anders wordt als die oorlog dreigt. Hoor. Want tot nu toe was het natuurlijk altijd als, ik, als een, kindje, een kind het leger, liepen ze eigenlijk geen risico. Behalve als ze bij de band zaten. Want dan is uh, dus een heel vliegtuig met een uh, met de band neergestoord ooit. Uh, en die, dus dat was het grootste risico in het Nederlandse leger wat we in de statistisch gezien was om in de band te spelen. Maar uh, over het algemeen liep je. Bijna geen risico. Komt en, omdat de pizza en de hotdogs en de band. Die komen meestal samen. Hè? <laughs> dus um, ja. Ik denk dat ze er nu wel anders naar gaan kijken. Als er echt een risico is. Dat je, dat je ergens die meat grinder in moet. Want, want zo'n zo leger. Dat heeft ook helemaal niks meer met dapper vechten te maken. Met zo'n foto erbij. Van die mensen in de pakken. Die een uh, geweer richten. Maar. Ja, je loopt gewoon ergens in een bos en dan komt er een drone boven je hoofd en uh, boem, daarna ben je er niet meer. Uh, dat is, het is niet meer hand-to-hand uh, -hand combat. Maar dat was natuurlijk al, al niet meer. Het was allemaal artillerie schieten van op grote afstand, maar nu is er helemaal geen kans meer. Zwerm drones en onder hem kan je het wel vergeten. Uh -huh. Als je in het centrum van Londen bent, dan is de kans klein, denk ik. Hoor. Als je militair bent, in het centrum van Londen. Ja, ook als je militair bent. Als je in het centrum van Londen gaat zitten, denk ik niet dat er snel zo'n drone ineens uh, boven komt drijven. Nee, maar dit het... gaat als je, over, als je in het leger zit in een oorlog, op een slagveldsituatie. Ah, okay, ja, dat is zo, dat is zo, ja. ja, ja. Dat is niet meer, uh, het is niet uh, zo'n vechtspel, denk ik, wat je op de computer hebt. Dat je een beetje om een muurtje kijkt en dan uh, schiet of zo. Nee, dat, dat is gewoon, uh, met, die, met die drones is dat wel veranderd. Hè. Je ligt gewoon te slapen en, uh, en er komt zo'n drone boven en die dropt een uh, yeah. Ja, Het punt is ook dat er steeds meer geld naartoe moet. Hè. Dus uh, Nu moet er ook weer geld naartoe. Nee, het probleem grepen. is niet geld, want het gaat om de mensen. Ja, probleem, voor, voor ons is het het probleem van uh, er moet nog meer belasting geheven worden om nou, naar ja, Oekraïne ik... ge, gebracht te worden. En je weet dat er gewoon een bodeloze put is. Heel veel blijven aan de strijkstokken van het establishment daar strijken. Dus Zelensky en zijn vriendjes kunnen weer een nieuwe jacht of een mooie auto kopen. Je moet ook allemaal villas in het buitenland hebben, want uiteindelijk moeten ze natuurlijk een keer de benen nemen. Ja, dat ook. Wat wat in het Maar ik vind het erger en Ik vind het niet, ja, belasting is erg omdat het de economie schaadt natuurlijk, maar ik vind het in dit geval erger dat er gewoon is er al een enorm berg verloren gegaan. En zeker in die eindfase van die oorlog. Ik geloof dat ook bij, hm. bij Duitsland... dat die een grootste gedeelte van het, van het verliezen hebben ze aan het eind geleden. Want op een gegeven moment krijg je een soort paniek... van oh, dit gaan we verliezen en dan, dan, dan, dan rennen ze weg. En dan valt de hele zak uit elkaar... en dan wordt het gewoon allemaal neergemaaid. Eh. Hm. Staatsveil maakt nog een goed punt. Als uh, Rusland wint, uh, dan hebben we misschien... Uh... Dan hebben we het. Nee, als rust van de wind hebben we in ieder geval goedkope gas en elektriciteit. En betaalbare <laughs> benzine. Ja, dat heeft hij een heel goed punt. <laughs> Kom er ook bij, ik denk niet dat onderlinge relaties dan snel gerepareerd zullen zijn. En Nord Stream uh, komt ook niet in uh, één, één keer terug. Nee, nee, nee. Nee, wat ik wil hoorde. Wat, wat zou kunnen gebeuren om dat te doen, maar dat is wel een hele uh, heel creatieve oplossing. Maar dat is. Uh, dat Duitsland, Rusland de oorlog verklaart en zich direct Oké. Okay. Dan zou je gewoon weer kunnen, die pijplijn kunnen herstellen en de industrie weer kunnen opbouwen. Interessant. Ja. <laughs> maar dan gaan er wel wat, uh, het politieke krachtenveld, uh, dan levert dat wel wat schok op dan. We zullen gewoon erop houden, de kans is groter dan 0% zeggen we dan Peter. Want jij hebt het zojuist ja. uitgesproken, dus het is een mogelijkheid. <laughs> Ja, je ziet niet hoe, hoe, dat zich, hoe dit zich moet oplossen eigenlijk hè? maar toch zijn het natuurlijk wel vaker gebeurd in de geschiedenis en dan uiteindelijk maar ja, dat, soms gaat er heel lang overheen voordat er weer uh, uh, ja, voordat men weer goede relaties heeft uh, voordat het terugkomt uh, Eike die uh, heeft ook nog wat in de chat uh, geschreven uh, even kijken hoor Hé, Eike hey Eike, uh, de Eike de ja, de die Eike. zich goud omhoog ziet gaan ja, ja, ja, ons goudboer. Uh, de hoogmilitaire ambtenaren die uh, toezien op... Um, even kijken hoor. Uh, hij plaatst er net iets onder, dus het gaat weer omhoog. <laughs> de hoogmilitaire die toezien op uh, de uh, rechts... Kijk, op de recrutering, uh, verdienen, bovendien bakken met geld aan mensen die zich met geld uit uh, gevaarlijke... Oh, ja. Als je je uitlaat kopen. Uh, als je zegt. Van, ja, mijn kinderen. die uh, wil ik even niet. in het leger hebben. dan, uh, dan hangt er een prijsje aan. Dan uh, verdienen ze ook weer goed aan. Hè? Ja. Hey. ja, Ik denk dat hij dat bedoelt. Ja, uh, ja, met, ja. met plekken achter de linies. staat er nog. Dus dan. Uh, moet je op kantoor. Moet je een uh, boekhouding. aan elkaar draaien. Ja, ja, ja. Welke manier om aan te verdienen. Inderdaad. Politie onderzoekt eigen medewerkers. die. In kwaadwillende elites geloven. Ja, dus mensen die dus eigenlijk zien vanuit hun werk van, oh, hé, hey, zo gaat het hier dus. Ja, en die, die horen dat dus via nu.nl, hè? Zeggen ze, oh, heb je het bericht op nu.nl al gelezen? Nee, nee, nog niet, hè? Hier, kijk, de politie onderzoekt eigenlijk. Dus eerst hebben ze een, een, een, een, hoe zeg je dat ook alweer, een enquête gehouden onder hun eigen personeel. Gelooft u in een kwaadwillende elite? En ja. iedereen die ja heeft geschreven, die wordt nou extra in de gaten gehouden. In ja, de eerste zin ook, de politie doet momenteel onderzoek naar enkele eigen medewerkers. Zijn er maar enkele hoor. Uh, wegens anti-institutioneel extremisme. Ja. Okay. Medewerkers geloven in de complottheorie dat de wereld wordt geregeerd door een geheime kwaadwillende elite. Ja, ook, het he? gaat om het kwaad, hè? Hoe kom je erbij? Ze zijn van een uiterst goede wil. Ze proberen een ja. agenda 2030: proberen ze ja. de, de planeet leefbaar te houden. Dat, daar zijn ze allemaal mee bezig. Ja, ik denk dat er wel zoiets bestaat als energy harvesting. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, nee, slaven, belastingsslaven, dat is energy harvesting. Dat is ook dat, ja, tuurlijk. Soorten. Eigenlijk hebben die, die heersers die hebben al heel lang een soort AI-farm. Uh, dan, dan, dan moet je ook de moed voor bij elkaar uh, dansen om dat te gaan doen, zo'n belasting. Mm. Hey, maar het is, ook, het is wel interessant. Uh, er staat hier, de politie is met zo'n 67.000 medewerkers een van de grootste werkgevers van Nederland. Het is dus de grootste werkgever van Nederland. Uh -huh. uh, onze medewerkers weerspiegelen, de samenleving leggen, zegt ze man uit. Ik denk dat wij ook wat voorbeelden kennen waarbij het uitdragen van extreem ideeën tot een intern onderzoek leidt. Volgens de woordvoerder moet je dan vooral denken aan anti-institutioneel extremisme. Het is wel raar dat die mensen dan in de politie werken. Hè? Ja, die instituten zijn allemaal door en door rot. Oh, wacht even. Ik zit in een instituut. Ja, het, uh, het is wel... Uh, ja, leuk dat dit, dit soort dingen doordringen. Ook zelfs tot in zo'n instituut wat natuurlijk helemaal uh, geïmmuniseerd moet zijn tegen uh, allerlei uh, waarheid. Die ja. moet er gewoon voluit in de propaganda geloven in de politie. En toch, toch komt er af en toe wat, uh, wat tussendoor. Uh, en dat vond ik ook wel leuk was China. Voor de laatste uh, China, ik weet niet of je die complottheorie kent, dat, uh, dat uh, in Hawaii was er een enorm brand gebleven. En er waren allemaal huizen die waren gewoon helemaal verdampt. Behalve huizen die een blauw dak hadden. En uh, toen to, to, was er een complottheorie. Dat er dan met zo'n laser van buiten ruimte of zo. Dingen weggefikt werden. Behalve als een blauw dak. Dus toen, toen, uh, ik zag ook van die memes verschijnen. Wat voor complot. Uh, how bad of a complot theorist uh, are you? En dan uh, <laughs> me. En dan zie je het dak dak-blauw verven. Maar nou hoorde ik laatst. In China waren ze ook een dak blauw aan het verven. En ik, Hé, hey, dat is grappig, want we hebben daar een enorme firewall omheen liggen. Waar, uh, waar niks door zou moeten komen eigenlijk. Die hebben een hele leger met uh, adjudanten die het hele internet patrouilleren de hele tijd. En toch kan zo'n gerucht zich verspreiden in China kennelijk. Uh. Ja, maar dit klinkt als een inside job. Er is iemand in de overheid die blauwe daken verkoopt. Oh, ja, ja. Die zit in de, in de no. Die zit in de blauwe dakenbusiness. business. die, die de verspreidt dan zo'n gerucht. Ja, maar het zijn ook blauwe daken Het is niet zomaar een, een willekeurige kleur Dus kennelijk staan die Misschien in, in waren al die andere daken ook gewoon blauw En die zijn gewoon afgefikt en dat zie je niet meer Ja, dat zou kunnen Ja, ja Dat is gewoon blauwe daken, daar gewoon de trend De hoor. norm is ja. maar nee, maar Ik zeg ook niet dat die waar is, die theorie Ik zeg alleen dat Die theorie deed de ronde dat, uh, uh, ik, ik zag hem ook voorbij komen En hij duikt in China op ja, Ik heb ook een blauwe dat daken gezien Dat vind ik gezien. ook een aparte maar ik heb nou van jou de uitleg voor het eerst gehoord. Want ik oh, okay. wist dat nog niet. Want ik heb wel die blauwe daken voorbij zien komen. Dat ik, en toen wist ik niet waar het over ging. Ja, dat reflecteert die space lasers. Oh ja. Leuk man, leuk. <laughs> ja. ik, heb ik weer wat geleerd vandaag? Ja. je verder kopen straks. Staatsveiligheid. Ik heb een gezamenlijk gebouw, dus daar kan ik niks mee ik moet het eerst voorleggen en het, ik, we hebben nou, net de, de, de jaarlijkse we hebben net de jaarlijkse vergadering achter de rug ja. dus dat duurt minimaal een jaar maar maar hier, hier aan het eind van het artikel uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken publiceerde in 2022 nog een rapport over de situatie, destijds werd onthuld dat gedurende een periode van drie jaar 327 politiemedewerkers banden hadden met extreem rechtsextremisme moet er ook altijd bijgehaald worden moet altijd extreem rechtsextremisme uh, ja ik vind altijd de als ze denken dat er een Joodse samenzwering is om Palestina, al Palestijnen dood te maken en zo de Westbank in te lijven, dan geldt dat niet als een complottheorie of zo. Want dat is dan niet rechtsextremisme. Ik wil best wel geloven dat daar gewoon mijn leden van Nationaal Front zitten of zo. Want ik heb. In de politie? Ja, ik heb. Ik heb wat, wat ik, uh, mijn ervaring is met politieagenten, als ze dan uh, ja, dan gaan ze gezellig mop zitten tappen, dan komt de ene naar de andere racistische mop, komt eruit, mm. weet je wel dus ja, het is, uh, mm. ja ik het, heb uh, heel weinig uh, ik, ik, ik kan er beter niet over beginnen Johan want, heel weinig ervaring <laughs> met de politie ik ben er geen fan van uh, uh, uh. nee, maar uh. die zegt nog wat in de chat uh, meneer agent uh, beseft u wel dat als u deze bekeuring niet verscheurt, dat het geld naar een kwaadwinnende elite gaat. Ja, ja, ja, ja, ja, ja zo kun je eruit doen. Ja. Ja, hij zegt hier ook bij die woordvoerder. daarbij richten personen zich tegen de legitimiteit van de eigen overheid. Oké. Okay. Dus, uh, dat is extreem rechts. Dat je de overheid niet legitiem vindt. Ja, ja dan ben je, Terwijl, je dat. De ik heb dan je dat. Ze noemen zijn. nazi's. Uh, noemen ze ook altijd extreem rechts. Ja, uh. En die, die, die trokken nooit de legitimiteit van hun eigen overheid in twijfel. Nee, nee, nee. Dus uh, hoe kan het in twijfel trekken van de legitimiteit van je eigen overheid... nou re extreem recht zijn? Snap ik, snap ik uh, toch uh, niet? Ik ben even weg, Zo terug. Ja, ja, ja. Uh, ja, libertarisme heeft toch een slechte naam op een of andere manier, Johan. Ja, met, met legitimiteit zat dus ik nog te denken. Misschien bedoelde ze de van de, de uitslag van de verkiezingen. Dus die mensen die uh, hadden op Wilders gestemd... en Wilders is er niet geworden... Weet je He? nog niet, weet je, er is nog helemaal niks. Nee, ja, ja, ja, ja, dus niet over uh, deze verkiezingen hoor, maar in het verleden, zeg maar. Ja, uh, Rutte zit er en uh, ja, ze Johan, hoe lang, hoe lang zal deze regering blijven zitten, denk ja. je? Ja, ja. Meer of minder dan vier weken? Geen idee. Hoor. Ik denk dat de regering komt en dat die meteen uit elkaar klapt. Het zou kunnen. En dan zit je weer in de verkiezingen en zeggen ze: over zeven maanden doen we verkiezingen, jongens. Uh, uh, uh. Ja, het zou kunnen, het zou kunnen. Maar uh, even kijken, oh, ja goed, ja, we hebben. Uh, hier, hier hebben we het wel over gehad, denk ik. Gaan we naar het volgende bericht toe? En. dat was ook een politieberichtje, ja. Steeds meer Nederlanders uh, verklaren zich soeverein. Oh? Ja, klein deel dreigt met geweld. Daar hebben we meteen iedereen gehad: ja. de politie <laughs> en de soevereinen. Hoppakee. Ja. Ja, die soevereinen, dus... die komen ook om zoveel tijd komen die weer terug. Is altijd weer uh, om zoveel tijd. Oh, soevereinen. Moet je zien wat ze dan voor een foto af, afbeelden bij die soevereinen. Ja. ja. <lacht> Iemand die met een nummer schild loopt en uh, de uh, kogelvrije flessenvesten. Uh, de politie, uh, die, uh, ja, dat, daar hebben ze allemaal bivakmutsen zijn er nodig <lacht> om mensen die zich soeverein verklaren te <lacht> lijf gaan. Oh, jongens. Dat je zegt van joh, willen jullie allemaal koffie of hebben jullie zelf ook meegebracht? In de analyse met de rug naar de samenleving. <laughs> dat is ook zo. Als je, als je de overheid wantrouwt, sta je met de rug naar de samenleving toe. Maar staan sta je dan juist in de samenleving. Ja, sta je met zou. Uh, ja. Ja, een ik groeiende, zouden... groeiende groep Nederlanders, dat vind ik gevaarlijk. Van hun standpunt uitgezegd. Als ze zeggen een groeiende groep Nederlanders, dan denken veel mensen, oh groeiend, daar wil ik bij horen. Je moet uh, ja, zeggen kleine geïsoleerde groep. Maar die krijgen Nederland. binnenkort de schuld van de hyperinflatie. En dat is de, de, de, de cyberattack van bitcoin. Oh jee. Ja. Oh jongens. Daar zit ik in het epicentrum zeker daarvan. Nou ja, wat moet je ervan zeggen? Nou wordt hier een complottheorie geworden. Ja, nou, nou. <laughs> als jij niet ja. uh, als Ik heb jij niks, laat ik, even, ik heb niks met bitcoin te maken. Als jij een margin call krijgt op je hypotheek, die je niet oh jee. kan beantwoorden. Mm. Dan word jij misschien ook een van de people die nothing owned en happy is. Daarvoor heb ik nog steeds het idee dat, dat je moet niet sneller rennen dan de beer. Maar je moet gewoon sneller rennen dan de langstame mede campingbewoner. Oh, ja. Ja, ja. En uh, ik heb het idee dat ik sneller, dat ik verder daarbij vandaan zit dan, de, dan veel andere campingbewoners. Ja, volgens mij <laughs> dat, kan dat Jij gaat redden Jij kan je voet nog wel breken voordat, voordat jij de laatste bent van Peking camping. <laughs> <laughs> dus ja. Uh, nee, maar uh, het komt er wel aan. Die beer is aan het, uh, aan, het, aan, het aan het lopen. Maar met hyperinflatie, dan uh, heb je natuurlijk met een hypotheek, lach je helemaal uh, krom. Want dan. Uh, dan uh, of koop je gewoon drie walnoten die in je tuin zijn gevallen en dan uh, kan je daar je hypotheek mee aflossen. Ja, maar als je daar alleen een jacuzzi <lacht> hebt staan, die ineens twintig keer zo duur is geworden, dan... Uh, in de tuin? In de nee. tuin. Die hebben geen aardappels, die hebben allemaal jacuzzis. En, uh, en een, stoom, een stoomcabine, het, een kleine sauna. Oh, je bedoelt de energierekening of zo? Dat je die, uh, ja, nou ja, gewoon als je daar woont... ...heb je geen walnotenbomen... ...maar dan heb je een jacuzzi... ...en, oh. en een sauna en dat soort dingen. Nee, maar dit. ik heb een aardbeien... ...frambozenstruik heb ik... ...en uh, maar ja, die aardbeien eet ik natuurlijk zelf op... ...in de tijden van nood. Dat, uh, die kan ik niet ja. verkopen. Je wist je collectie nog, hè? Ja, die, die verdwijnt <laughs> langzaam. <maar>. Die verdampt. <laughs> ja, die verdampt inderdaad. Misschien kan je er jam van maken. <laughs> Ja, maar ik heb nog een heleboel zooi op de stolder liggen. Die kan ik ook wel verkopen. Ja. En uh, misschien kan ik daar nog wat centen vervangen. Kan ik daar mijn hypotheek mee aflossen? Ah, ja, natuurlijk nog die 30 regels die je van mij krijgt. Als je uh... voor één keer <laughs> verkoopt, komt het wel goed mee. Ja, ja, ja, ja. ja. Koop ik jouw troep nou, wel op. Dat zou. Het mooiste was het mooiste is, Als je uiteindelijk je hypotheek met een paar e guldens aflost. die je in het rad van Fortuin van, gewonnen hebt. in podcast waar bijna niemand naar luistert. Dat ja, zou nee. <laughs> echt. <laughs> nou, echt Dat gewoon. in de eerste helft. van juist. hebben we Bitcoin gekocht. en de rest. de tweede helft de hypotheek genomen. en die los je dan af met een paar e -gerondes. Tijdens de hyperinflatie, ik, ik, scha ik hou. Hey, nee, niet... bedankt zeg je dan tegen die pensionado. Die, uh, die mijn hypotheek die gefinancierd heeft. <laughs> eigenlijk zou ik nu het rat ervoor schoon moeten halen. <laughs> Oké, okay, omdat, omdat jij het voorstelt, Johan. Even kijken hoor. Ja, we hebben nog een paar berichten. Even kijken hoor. Ja, we hebben nog wel een paar berichtjes. Er is nou ook een, een huizenplatform, uh, hoe moet je dat zeggen? Wat. Uh... En Met crypto kan betalen. Nou, laten we. Het, ik moet het eigenlijk anders introduceren als een narratief in de Bitcoiners dat, mm -hmm. uh, dat alle real estate binnenkort in bitcoins gaat, omdat de mensen dan die huizen flippen voor crypto in plaats van okay. dollar. Maar je kan in Dubai kan je al uh, huizen met crypto betalen bij veel uh, grote. En, de, en dat is niet omdat die grote tokens bitcoin accepteren, die grote developers. Maar er is het een of ander bedrijf en die zit er gewoon tussen. En die liquideren ja. dat dan. Ja. Uh, maar dat neemt niet weg dat jij uh, gewoon uh, dat uh, kan doen. Want uh, yeah, uh, voor jou lijkt het in ieder geval alsof je met bitcoin een, uh, een woning betaalt. En je hoeft ook niet dan geld door een of ander bankensysteem te sluiten. Waarbij ze honderdduizend vragen stellen over waar komt je geld vandaan of zo. Uh. Wat, wat ben jij daar aan het doen? Of uh, dat soort dingen. Ja. En dan kan je uh, het verhuren. En, uh, ik, yeah. Of je kan er. Ja. Yeah. Dus kan je het verhuren. Dan kan je dat geld ook nog weer. Uh... <tie> ik denk dat voor Nederlanders. Nederlandse vermogende mensen. Wel een goede optie is. Uh, omdat als je wat bitcoin wil diversificeren. Want bitcoin in Nederland. Daar betaal je natuurlijk gewoon. Uh, dik belasting over. In de box 3. Als je ze als je opgeeft. opgeeft ja, ja. En als je ze niet opgeeft. Dan kan je ze nooit meer tevoorschijn halen. Ja. Dat is ook niet leuk. Ja, nou, ja, dat is procent. Dat is toch 4% die het betaalt. Nou, volgens mij rekenen ze met een fictief rendement van 1, 6%. 3, sorry, 1, 1, En dan 1, moet je dan 2. een derde van betalen ofzo. Ja, precies, inderdaad. Uh, maar, dan even. betaal je 2% ervan. Dus, 2%. Uh, terwijl, als je buitenlands vastgoed hebt, dat wordt geacht in het buitenland belast te worden. Dus daar hoef je in Nederland, uh, ja, moeten we opvoeren in Box 3, maar daar hoef je niks voor te betalen voor buitenlands vastgoed. Dus, uh, en, en het rare is ook, vond ik, de, laat dat spaargeld er wordt ook heel weinig belast in Boek 3. En er wordt rekening met een rente van 0,21 of zo. En, um, en dus betaal je daar bijna geen belasting over. En het rare is dat daarmee drijven zo heel veel Nederlanders, denk ik, hun geld naar spaargeld, spaarrekening toe. Dus als jij nu een huis bezit, of voor de ver, een pandjesbaas bent of zo, en jij verhuurt je huizen, dan... Uh, dan moet jij geacht 6% rendement halen. 6% van de waarde van het huis aan huur binnen te halen. Ja, dat, dat, daar rekent de overheid mee en daar belasten ze je om. Dus wat er, wat er gebeurt is dat er heel veel van die pandjesbazen. Die verkopen hun huis. En als jij het geld dan op een spaarrekening zet. Dan betaal je er opeens geen belasting of weinig belasting meer over. Omdat de, rente, de rekenrente heel laag is. Mm -hmm. Maar daarvoor je motiveer. Motive, Motiveren ze iedereen om hun geld op de spaarrekening te zetten? Hè? Ik denk dat dat wel eens een hele slechte beslissing kan zijn. Want de overheid heeft altijd van die dingen dat ze, dat ze uh, uh, opeens echte rendementen niet meer belasten, maar fictieve rendementen. En dat is dan vlak voordat er een beurscrash komt, een dot -crash, zodat uh, jij, terwijl je aandelen omlaag zuizen, gewoon nog steeds fictief rendement moet betalen aan de overheid. Ik denk dat deze spaargeld push. Van zet alles maar op je spaarrekening. Dan word je weinig belast. Dat dat ook zo'n zo valstrik is. Zeg maar. dat, dat straks heel Nederland al zijn geld op, op spaarrekening heeft staan. En dat het dan opeens is van. Uh, Oké, okay, je kunt nu met één aard bij je hypotheek ook betalen. Hm. Met, uh, nog ideaal natuurlijk met EFL's. Dat is helemaal mooi. Ja, uh, uh, uh. Ja, nou, Wie weet hè. Nou, maar je hebt je, hebt je, zou jij niet, het, als jij nou in Nederland woonde. En je had een bankrekening? Zou jij dan niet een beetje angstig worden om al je geld op een spaarrekening te zetten? Dat je het idee van, nou. Dat, uh... ja, kijk, je hebt die 100.000, heb je. Maar dan moet je er wel van uitgaan dat als dat gebeurt, dat het 2,5 jaar duurt voor je die hebt. Ja. En daarboven ben je alles kwijt. Dus je moet 2,5 jaar vooruit hebben. Nou, eer dat je daar bent, wens ik jou heel veel succes. Hè? Mm -hmm. Dus dan moet je daar al mee beginnen. Als je op een gegeven moment op die 2,5 zit, nou, dan kun je die 2,5 op laten lopen. Of sorry, die, die 100.000 kun je oplaten. En, kun je en nog... wat is het dan nog waard, hè? Want dan hebben we een serieuze crisis gehad. En dan ben je 2,5 je jezelf... jaar verder. Peter, kun je jezelf voor de gek houden? Kun je bij zes verschillende banken zes verschillende rekeningen. En dan kun je daar allemaal dat opzetten. En dan hou je jezelf een beetje voor de gek van ja, dan heb ik overal 100.000. Hm. Nou, dan pakt de overheid daarop dus al elke bankrekening die jij dubbel hebt. pakken zij van jou op het moment dat ze dat in werking stellen. Hm. Hm. Ja, maar het is ook zo, als jij het na 2,5 jaar terugkrijgt, wat is het dan nog waard? Dat is net zoals als mijn bitcoins zijn gestolen bij Bitfinect. En ze hebben de dieven gevonden, eh, vijf jaar later. En dan eh, gaan ze er acht jaar later, geven ze jou het dollarbedrag terug. Zeg. Eh, maar niet, ja. het, niet de bitcoin hoeveelheid. Ja. En, en dat is met die euro's denk ik ook zo. Als er een serieuze crisis komt, dan gaan ze sowieso enorm veel geld drukken. Dus het geld dat wordt heel erg minder waard. En ze gaan dat heel lang uitstellen voordat jij je geld terugkrijgt. En als je het dan terugkrijgt, dan heb je er niks voor aan. Precies, maar ja goed, de, de, ik zeg al heel lang stappen over op crypto geld en als je meer dan een duizendste van het totaal kan kopen, ga dan over op iets anders en zoek, zoek weer iets verder. Goud blijft leuk natuurlijk, alleen de vraag blij, is dan, hoe mobiel wil je zijn met je kapitaal? Je, of je moet allerlei maar Als je ringen. goud hebt, kan je in ieder geval je, geld, je grens niet overhaan waarschijnlijk. Als, als jij er een, een sieraad van maakt, Peter, leg, je, leg je het zo over je nek heen, als een Python. Ik heb mijn gouden Python. Je vangt die gebit. Gouden Python in het vliegtuig. Je door die metaaldetector lopen, een enorme alarmrad eraf. Nou ja, dat geef je dan op dat moment aan, dan zeg je, dit is mijn gouden Python. En ik heb er hier papieren voor dat ik die gouden Python... ik heb over... gouden tanden. Ja. ja, en dat dus... Ja, uh, crypto is veel makkelijker, want je kan gewoon doorlopen. En als je, als je op de volgende plek van bestemming bent, dan download je jouw wallet en dan heb jij het wachtwoord in je hoofd zitten. en dan, ja, dan heb jij ja, Daarvan je heb ik nog steeds het idee van crypto is voor mensen die de vluchten, goud is voor mensen die willen vechten. Dus als je goud hebt, moet je eigenlijk uh, ook een gun hebben. Oh zo. Nou, ik zeg wel. En, als je, en, en een moestuintje. Ik zeg als je hebt. En een crypto atoombunker hè? Ik zeg, als je crypto hebt, en moet je ook polpa, goud hebben. poster aan de muur. <laughs> als je crypto hebt, moet je ook goud hebben. Dus bij deze verwijs ik dan dat je ook uh, geweren moet hebben. Ja, toch beter is dat, hè? Daar neem ik zelf geen... Uh... Ja. Ik neem daar zelf afstand van. Ja. Je moet ook nog voedselvoorraad geprept hebben. Dat is ja. belangrijk. Wat, wat is er oh, met die soevereinen uit. in Nederland trouwens? Allemaal, uh... jongens? Wacht even. Steeds meer Nederlands verklaren zich soeverein. En een klein deel dreigt met geweld. Dat betekent... Recht met zelfverdediging is het dan. Hè. Dus je... Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, maar ja, precies, ja. Dus dat duizenden brieven van burgers die zich nadrukkelijk buiten de samenleving proberen te plaatsen. Maar dat laat de samenleving niet toe. Staat in het rapport. Dan gaat het bijvoorbeeld om de Hoge Raad, de Belastingdienst, de Kiesraad, gemeenten en provincies. Hè. Ja. Ik ben wel blij te lezen dat dus de Nederlandse overheid de soevereiniteitsverklaring niet als gewelddadige oppakt. Dus zij verklaren ze, ze zich soeverein. En dat zien ze dan niet als een geweldsmisdrijf. Dat is dan hun uh, vrije wil waarmee dat ze dat doen. En ze hebben drie groepen aangemerkt. De eerste groep wil zo onafhankelijk mogelijk leven. Daar, maar maakt zich daarmee niet helemaal los... Van de samenleving. Ze hebben het maar over die samenleving. bedoelen ze dus waarschijnlijk de Belastingdiensten? De nee, nee, nee, nee. Riolering en, <laughs> en elektriciteit. volgens mij is de samenleving de belastingdienst. Inter... Oh, jij kan toch ook internetten? Nou, je bent toch zo soeverein. Jij maakt nou gebruik van het internetnetwerk. Het helemaal... loopt er over de wegen van de staat. <laughs> ja. De tweede groep mensen geloven dat de Nederlandse overheid er geen macht op hen mag uitoefenen. Nou, ja, Wat zijn dat nou voor rare? De Nederlandse wet zou daarom ook niet voor hen gelden. Veel van hen betalen daarom bijvoorbeeld geen belasting of hypotheek meer. Dat kan leiden tot oplopende schulden of zelfs huisuitzetting. Volgens de derde kleine groep is het geoorloofd om geweld te gebruiken om zich te verzetten tegen het systeem. Het gaat daarbij om enkele tientallen tot honderd mensen. Nou, Oké, okay, dus uh, ja. Verzetten tegen het systeem, dat is inderdaad een soort zelfverdediging dan. Als het systeem... Als de samenleving zeg maar op je deurbel drukt, tring trong, wie is dat? Ja, wij zijn van we de samenleving. Uw, wij komen uw voertuigen in beslag nemen. Ja, we, oh, komen nee, al nee. U, we komen al uw spullen jatten. En als je dan zegt, nou ik dacht het niet, dan, dan, uh, dan uh, verzet jij je tegen de samenleving. Ja, ja nou ja, precies. Ja. Er is nog een vraag in dit chat uh, gedropt en die zegt voor jou, Joshi. Uh, Oh ja. Ik wil hem ook wel beantwoorden. Maar krijg ik krijg ook dat allemaal ik, berichtjes. Ook de andere ik, al denk dat, ik denk dat jij getriggerd wordt als ik dit voorlees. Ja. Uh, even advocaat van de duivel, zegt Eike, de Vries. Uh, als de stekker uit het internet getrokken wordt, alsof de internet één stekker heeft, um, is crypto dan nog steeds uh, aantrekkelijk? En hoe ten opzichte van goud en zilver? Ik denk dat het meer de vraag is Um, kun je de stekker uit het internet trekken nee nee. Um, <laughs> blijft de dollar zoals we die nu kennen gelijk aan wat het over vijf jaar is omdat er, als er een CBDC komt dan wil die goudverkoper geen zaken doen met iemand die crypto heeft um, omdat die dan zijn bankrekening niet meer kan gebruiken en, um, dat snap ik niet je zou sowieso illegale nou, dat internet dus, wordt uh... op zo'n manier gecensureerd huh? dat jij als jij nog in dat systeem wil deelnemen en dus gebruik wil maken van de voordelen die je daaruit kan uh, verkrijgen hè, dan moet je ook meegaan in die, in die verhaallijn en dan mag jij jou, jouw rekening behouden of gebruiken of je krediet verhogen, laten we het zo zeggen. En tot die tijd heb jij een heel klein dagelijks besteden hoeveelheid uh, iets en kun je dan dus nog je crypto wel uitgeven. als iedereen zo sterk wordt nagetrokken. dat je niet zomaar meer met crypto aan kan komen? Maar dan hebben we het over niet de stekker uit internet trekken. maar bijvoorbeeld um, alle peer-to-peer -peer verkeer onmogelijk maken of zo. Of alles, al het bitcoin-verkeer afvangen. Dat de service providers die moeten alle bitcoin-verkeer uh, afvangen. Maar de vraag gaat heel. Josje, de vraag... In Florida hadden ze vorige week of twee weken geleden hadden ze een wetgeving om de kinderen te beschermen op het internet. Uh, maar het resultaat is dat iedereen dus zijn leeftijd moet gaan bewijzen dat hij niet minderjarig is. Snap je? En op die manier um, ja, kun je dus drempels, drempels opbouwen. om uh, uh, Yoshi, de, de vraag was echt heel, heel specifiek van internet functioneert niet meer. Om wat voor reden dan ook. Ja natuurlijk ja, ja, heb je dan aan goud en zilver veel meer denk ik ik denk oh, wel dat het hele gewone financiële systeem ook helemaal niet meer werkt mm -hmm. en ik denk dat mijn baan ook verdwenen is want dit, wat en de uh, meeste banen wel weg zijn en de bedrijven niet meer functioneren de, de oh, problemen daarvan zijn uh, heel grote in het grote. geval van een zonnestorm hè, en dat dus de zon zo'n grote uitbarsting geeft dat uh, er van alles en nog wat verbrand door die hitte dan is de helft van de aarde maximaal getroffen. Want de andere helft, die zit niet naar de zon toegericht. Dus als jij als crypto geld tenminste over twee helften verdeeld bent, is de kans dat je het overleeft zoiets 100% en dan gebeurt er inderdaad heel veel op dat moment door dat gebeuren dat het internet er even uit ligt of maar de blockchain het... blijft wel ergens intact dan aan de andere kant. Uh, ja, nou mond. en zolang dat gebeurt kun je dus altijd weer terugvallen op die database die er is. Ja, maar ten tijde van de, het, de outage heb jij wel een probleem om... Uh, Als je dan toevallig om... net met Crack Wright aan het praten bent, dan zegt hij... Oh, ik heb hier wel voor jou de blockchain hmm. van bitcoin. <laughs> en dan en geeft ik denk je dat je bitcoin op dat op is... moment wel wat meer aan cash hebt. Dat het dan wel handig is om wat cash te hebben, omdat dan... Uh, maar dan lijkt het me nog heel moeilijk supermarkten ook werk aan te houden. Die zitten natuurlijk ook al helemaal aan het internet vast met voorraadbeheer. Ik verwacht niet dat... Uh, ja. Nou ja, dat uh, wordt een heel mo moeilijk probleem. Uh. Ik heb hier zilveren guldens op mijn bureau. Mm. En die heb ik al tien jaar. Die 80% zilveren. En ik heb ooit eens zilver gekocht. Dus geen, uh, dit is, ik heb een monsterbox zilver gekocht toen zi uh, bitcoin op de uh, 16.500 euro stond. Ah, in de 2017, mm. en toen heb ik een jaar later, toen bitcoin onder de 5000 weer stond, heb ik die monsterbox er weer door, terug. En toen heb ik mijn bitcoin in die monsterboxen, die gingen heel goed. En dat was een hele mooie trade. Een mooie trade, mm. ja. Ja, ja. Ik denk dat gewoon het nut van goud en zilver is dat het uh, net zoals bitcoin, denk ik, in, uh, bestand is tegen systeemfalen. Maar dat goud en zilver veel minder volatiel is. Met bitcoin kan je gewoon wakker worden, eh, nou niet wakker worden en 80% down. Maar het, het kan wel, je hele portefeuille kan wel in twee jaar tijd opeens min 80% zitten. Ik en denk dat je goud, goud en zilver de niet De Andere aan kant op kan ook nog hè. Ja, de ik andere kant wel. ook naar boven is volatiliteit, maar, heel groot, maar naar beneden ook. Eh. En als je dat uh. niet wil, dan uh, kan, je, kan je beter naar goud en zilver gaan. En, en dus ook als je bijvoorbeeld zegt, ik heb crypto en ik wil er binnen twee jaar wat van kopen of zo. Uh, nou, dan je koop van, je goud en zilver. Ja, dan kan je beter in goud, goud en zilver overhevelen om wat, om wat volatiliteit in te dammen. Ja, ik moet wel dus uh, zeggen dat um, om het daadwerkelijk te verkopen, stel dat de goudprijs is nu 60 euro, maar zo heel lang is die nog niet 60 euro, ik, zo? Ja. en als ik dan ga, een gram ga, ga verkopen, zeggen ze ja, we geven je 50 euro en dan moet ik zeggen jongen, ik kom hier elke keer kom ik bij jou. En ik verkocht zelf voor 40 euro aan jou. Dus de prijs is nou gewoon 60. En we doen 60 en geen 50. Weet je wel. Dus er komt er een beetje handel bij kijken. Dus wat dat betreft is bitcoin makkelijker te cashen. En ook daarbij moet ik zeggen dat er heel grote schommeling kan zijn per aanbieder. Het ligt er net aan waar je komt. Wat zij rekenen voor een cryptomunt weet je wel. Want dat kan ook... Ineens op mijn telefoon is het heel vaak en dan betaal ik bijvoorbeeld 330 euro. En dan betaal ik een rekening van 300 euro en dan zit daar 30 euro tussen. Maar ja, ik moet crypto betalen, dus zij vragen 330 euro. Dus dat kost me dan 30 euro extra. Nou ja goed, dat betaal ik altijd. En kan je dat niet via iets van BitPay doen of zo? Ja, maar dat zit er dan waarschijnlijk tussen. En dan zie ik op mijn telefoon een andere prijs als de rekening die ik aan het betalen ben... Is het een soort local bitcoins of zo dat, uh, waar je dat dan doet? Dat maakt niet uit. Iedereen heeft een eigen, eigen betalingssysteem. En soms zit daar dus wel enkele ja. uh, meer dan 10% tussen. Als je het op een, op een grote exchange doet, dan uh, heb je dat niet waarschijnlijk. Want dan is het uh, spread een stuk minder. Maar het punt is een beetje dat je daar een bankrekening voor nodig hebt enzovoort. Ja, er zit iemand met zijn hele team van werknemers uh, die betalingen te verrichten. Hm. Ja, hm. Nou, maar goed, dat, ah, nee, niks. Dit zit. Yeah. We cannot cope uh, Police Scotland so, dat... Wacht even, zou ik nog één ding oh, zeggen ja, ja, om crypto aantrekkelijk te maken is dus dezelfde beweging nodig als al die mensen die roepen om cashbetalingen en uh, de mensen uh, moeten inzien dat crypto is cash uh, en, en op die manier bouw je een netwerk van mensen uh -huh. met wie je dat kan blijven doen ook als de pinautomaat het niet meer doet en als dan het internet er helemaal uit flikkert dan kun je alsnog Cassatius munten moet je maar eens opzoeken. En dat zijn op bitcoins gedrukte muntjes. Okay. Daar hebben ze 50 bitcoins bijvoorbeeld op gezet op een zo'n munt. En dan kun je die, die hebben ze verkocht. Kan je dan toilettenrollen mee verkopen? Okay. Kan je mee naar de winkel ja, het gaan? Het, 50 bitcoin. Het, het probleem is dat je. Nou, laat ik het zo zeggen. De beveiliging van die munt was een, een kraslaagje. Dus als dat kraslaagje niet is aangetast. Dan kun je ervan uitgaan dat er nog steeds 15 bitcoin op staan. En ja, dan kun je dan ja, één ja, brood... Dat is, voor. dat is 3 miljoen. Eén brood. Eén brood. Ja, lekker ja. weten. Het ja. kan maar net dat ene brood zijn wat je nodig hebt, Peter. Mm -hmm. Waarvoor? weer wil je er doorheen te trekken. Ja, nou, zo moet je het zien. Het kan wel. Je kan een beveiligde bitcoin buiten het internet doorgeven aan elkaar. Waarop dat je dus weet van ik krijg nu 0, Je kan ook 1 miljoen bitcoin ervan maken. Ja. Maar uh, we hebben nog de Schotse politie. Uh, vorige week hadden we het er al over. Die willen hele strenge censuurwetten doorheen jassen. Maar nu kun je de, de vraag al niet meer aan. Hè? Ja, ja het uh, voorspelbare is gebeurd dat iedereen elkaar uh, gelijk ging lopen aanklagen. Iedereen heeft nog wel ergens een vijand die ze willen pakken. En, uh, het is duidelijk, er moet meer geld naar de politie. Ze moeten, ja, meer, uh, ze uh, moeten ze meer, meer budget hebben. Meer blauw op straat. <laughs> ze kunnen het niet meer aan. En het mooie was ook zo dat daar de premier van Schotland of zo, die had, uh, daar was tegen gezet, ge, gez, gezegd, van, uh, of die had gezegd, uh, white, white, white, uh, de, de witte mensen, die, die zouden het onderspit delven of zoiets, was, uh, was heel haatvol tegenover white. Dus die was gelijk ook aangemerkt als, uh, uh, uh. als uh, zijnde een hate speecher. En, uh, maar die beet nu terug dat, uh, dat, dat wat hij had gezegd, dat dat... Uh, dat dat niet uh, zo geïnterpreteerd kan worden. Uh -uh. Ja, dan kunnen andere mensen ook zeggen: van ja, wat ik zei over uh, die en die, dat kan ook niet als uh, haat geïnterpreteerd worden. Ja, nee, de politie laat ja. het ook afweten. En wat we vorige keer ook al uh, zeiden, is dat, uh, mm -hmm. dat um, ze gaan, gaan heel selectief doelgericht toepassen. De, je, ja, heel sorry. doelgericht uh, gebruiken. Zoals ja. Alex Jones dat zegt op Twitter, dan, uh, of X, dan uh, geldt het in één keer wel of zo. Ja, yeah. de furore over Schotsland, uh, over Scotland's draconian new hate crime law rumbles on as first minister Humza Yousaf was now stated, stated that the only people who reported his infamous anti-white speech as a potential hate crime are far right. Hij yeah. noemde ze gelijk, die mensen noemen die allemaal extreem rechts, <laughs> die dat zijn anti-witte mensen speech aangaven als hate crime. Dus dat gaat... Gaat weer Als lekker. Inclusion day ook of niet? <laughs> ja, ja. hebben ja, Over Alex Jones week, gesproken trouwens. Heb je dat gelezen? Dat Alex nee. Jones de CIA ja. gaat aanklagen? Ja, ja, ja. ja. Oeh, dat ze inderdaad nou toch even... Ja, die, de, de, Waarvoor gaat hij ze aanklagen dan? Oh, dat is leuk. Ja, er is een, ja, ja, een camera opname niet, ja. geweest van een CIA gast. En die zei, ja, we hadden besloten dat we hem even een kopje kleiner gingen maken, Alex Jones. Uh, cut off his knees uh, by taking all his money. En dat is inderdaad wat er gebeurd is natuurlijk. Ze hebben al zijn geld afgepakt. En uh, ja, nou... Alex Jungs, die ziet dat als het, uh, als het terecht... denk ik, als een campagne tegen hem... gericht. En uh, dan gaat hij ze aanklagen. Maar ja, je gaat natuurlijk naar de staatsrechtbank... ga je de CIA aanklagen. Ik denk niet dat... Uh, dat die rechter erom staat te springen... om de CIA... schuldig CIA, ja, te verklaren. Ja. Die wil ook gewoon... Uh, eh, weer uh, verder leven. En uh, ja, ze zit ook net, op vakantie. Wordt ook net gevonden als uh, Gary Webb... Uh... Ja. Dat hij zich, gez, zichzelf zelfmoord heeft met twee gaten in zijn achterhoofd. Ja, hm. ja, ja, ja. ja goed. Ja, Brazilië hadden we trouwens ook nog. hè. Brazilië, die hebben dan ook wetten ingevoerd. En daar gaat Twitter dan ja. tegenin. Ja. ja, en Brazilië, die, uh, die, die rechter. Ze zijn doorgedraaide. De Darth Vader-rechter noemen ze die wel, hè? Ja, die ziet er ook echt uit alsof je, als als de film. Uh, ja, die ziet er de mooi aan uit. Ja, maar die, uh, die zegt inderdaad ook bezig een ravage aan te richten in Brazilië om uh, als het alle politieke tegenstanders gewoon kapot te maken. Uh, uh, en, uh, was ook op ja, die is nou ook bezig met Twitter. Uh, die, wilde, die had Elon Musk gezegd van ja, je moet die, die personen van de oppositie van Twitter verwijderen. <laughs> en uh, die hadden al de aanklaar. En Elon Musk weigert dat. Uh, maar ja, het is altijd wel al moeilijk, want zo'n rechter die kan gewoon Oh, dan moet je dan een miljard boete betalen. En dan. Uh, en en, uh, ja, ik snap nog steeds niet waarom die rechters elkaar allemaal het hand boven het hoofd houden. Dat, dat als jij toch in Amerika zit en uh, ze, ze doen dat, dan dat je gewoon zegt: bekijk het maar. Ik ben bijna geloven ze dat het een soort pedo-dingen oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, nee. nee. zijn. Neem hier ter stelligste afstand van. <laughs> ik ook. Ik uh, mm -hmm. heb het niet gezegd. Nee, uh, dat is mijn andere ego. Uh, nee, ik heb hier uh, nog een berichtje. Oh, is speciaal voor jou, Peter. Want ik wist <laughs> dat jij dit uh, op lijst zou stellen. Ik had het al gezien, ja. Ja, so, The View, ik weet niet of je dat kent. een programma ja. met Hoopie Goldberg en allemaal andere vrouwen. Links verstijn is dat. <laughs> ja, ja, ja, en hier we een Sunny Hostin. Ik heb dat op heden, wist ik niet eens dat hij bestond. Maar die uh, beschuldigde de Eclipse. Ze hebben een American Eclipse gehad met de, met de zon, hè. Ja, uh, en, en aardbevingen. Mm -hmm. En uh, et cetera. Uh, dat, dat komt allemaal door. Uh, mm. Door climate change. Ja, ja. Ik ja. moet er wel even bij zeggen dat er iemand aan de tafel was. die haar uh, meteen interrompeerde. Maar. Uh, zei van. Ja, okay. dat, uh, dat toch wel, Dat, ja, dat kan, kan, dat kan ook niet. Op, ja. ja, dat kan niet. Mm. Ja, dan moet je even het clipje bekijken. Dan, uh... mm. ik, heb het, ik had dat. Uh, clipje niet gehoord of gezien. Uh, maar <laughs> ik had er wel. Al, uh... ...berichten over gelezen, worden. Ja, ja. We ja. de zonsverduistering door climate change. Er zitten in ieder geval nog wel een paar dames aan tafel... ...die enigszins wetenschappelijk onderlegd zijn. Nou ja, dat gaat wel weer ver uh, om dat te zeggen. Ze hadden het ook gezegd over Jill. Uh, dat was ook te view volgens mij. Die, die, ja, ja. die Jill Biden... Uh, ...ja, die moest uh, surgeon general worden... ...want die was ook dokter. <laughs> die, die is dokter in de, de filosofie ofzo of ik weet niet waar ze dokter, dokter is waar hij, die wilde ze surgeon general maken uh, uh, uh. die ene die zei ja nee even uh, kijken okay, ik heb het clipje gezien die zei no earthquakes cannot come by climate change because it happens in the ground zo is zei ze ja dat ging nou een zwakke rebuttelte ja yeah, ja uh, <laughs> so. yeah is ja, een mooie er earthquake cannot come from climate change because it comes from the earthquake machine. <laughs> <laughs> ja, maar we Turkije dan? It. Ja, maar Turkije dan, Peter? Ja, <laughs> yeah, Turkije wat? Nou, met die earthquake machine. Ja. Yeah. Ja, nou, dat je kan we dat grappig zo. We hebben maar. Uh... Maar Turkije dan? Wat dan in Turkije? Er was een aardbeving. En? Die kwam. Die werd, die werd verondersteld als er een earthquake-machine zou zijn geweest, was die op dat moment in Turkije ingezet. Laat ik dat laat ik het zo. Ja. Want er was precies, ja. een, precies een contract wat afliep, een honderdjarig contract om olie te boren in dat gebied van Turkije. En oh, één, één, uh... zes maanden voordat het contract afloopt, is daar een of andere grote aardbeving. Ja, maar uh... ik denk wel dat als je als er een zo'n aardbeving gebeurt, kun je er altijd zo'n uh, zo ding bij, bij vinden. Volgens mij gebeuren in Turkije ieder jaar wel een paar aardbevingen. Het dus... is wel zo. Ik denk, ja, ik denk, die ene ik aardbeving, denk dat het energetisch Johan, haast niet uh, dat heel moeilijk is. Die ene aardbeving hadden jullie als Nederlander in 24 uur tijd weer zoveel tientallen miljoenen bij elkaar gebeld. Maar als je daar nou eens e-gulders van zou kopen en die e-gulders zou overmaken, dan wil je niet weten wat er gebeurt Johan. Ja, uh, ja, ja, ja. Weer een gemiste nou, kans voor de e-gulders. Al die Turkse, die je, de mensen die je zelf kent, maak je dan e-gulders over? Ja, kijk wat dat verandert. Ja, ja, ja. En dat is dus alleen zo. Als die Turkse mensen ook nog eens snappen wat dan een e is, als ze die krijgen, dat ze die ook weer kunnen uitgeven. Dus maar in ieder geval, door, dat, door die aardbeving daar, ging dat 100-jarige contract niet door? Nee, dat, 100, dat loopt af. Alleen, net voor het einde van dat 100-jarige contract, gebeurt daar die aardbeving. Ja, en toen? Toen liep dat contract alsnog af, daarna. Maar het stonden er veel minder huizen. Als daarvoor. En dan okay, kun je dus makkelijker ja, wat anders was... bouwen. Kun je wat makkelijker wat anders bouwen. Want ja, die mensen die hebben nou toch geen huis. Maar dus voor wat voor contract die gewoon, was het eigenlijk? Het ging over de olie in Turkije. Ja, maar dan is inderdaad nog steeds de vraag. Uh, dat contract verplichtte wie tot wat te doen ofzo. Nou, dan verplicht Turkije tot het niet ontnemen van oliereserves uit dat gebied. Voor mm -hmm. 100 jaar. Oké, okay, daar is iemand bij gebaat. Wie heeft dat weer de andere kant van het contract dan afgesloten? Ja, dat is honderd jaar geleden gebeurd met Engeland tijdens de, de Eerste mm -hmm. Wereldoorlog. Mm -hmm. Ja, iets daarnaar, dat. Dat iets Engeland daarnaar. dat kan afdwingen of zo. Dat, ja, uh, ja, ja, goed, mm. dat is getekend en daar hebben ze zich honderd jaar aan gehouden. En we hebben paar, niet door maar, dat Engeland maar, bezig is met hate speech laws over, uh, <laughs> over gemeente tweets gaat dan Een paar maanden voordat het honderdjarige contract, wat altijd al die jaren door, door al die andere oorlogen heen stand heeft gehouden, als dat eenmaal afloopt, dan is er ineens zo'n aardbeving en staat er geen één huis meer overeind in al dat gebied waar jij een heleboel bouwplannen hebt. Nou, dat is toch makkelijk? Nou, ik denk wel dat, dat het energetisch gewoon heel moeilijk is om een aardbevingsmachine te maken. Ik denk zeker niet dat ze er een ethisch probleem mee hebben overheden om dat te doen, maar ze hebben zelfs geprobeerd een tsunami-bom te maken voor de kust van Japan. Dus ze hebben er zeker geen um, probleem mee. Maar uh, ik denk dat het niet te doen is. want uh, Het gaat om enorme massa's, uh, hmm. massas die verplaatst moeten worden. En waar hou je de energie vandaan om dat te doen? Dan moet je... Ja, ik denk wel dat als je ergens, als ergens al iets op het punt staat te, te beven, zeg maar, als er iets onder grote spanning staat, dat je wel op, op, precies op een fold line een explosie maakt, dat je dan iets kan doen wel. Zeg maar dan was het toch al... Uh, het Beter, toch dat staat allemaal in de piramides beschreven. Oh ja. ja. ja. Dan, dat dan, kun je zo, dan kun je zo met één blaadje basilicum en dan... Ja, weet je... Want is heel veel van die dingen zoals die, uh, die gem-trails en zo. Dan denk je ook van, uh, nee, dat zal wel onzin zijn. En uh, dan hoor je toch weer dat ze in Californië... nou gewoon uh, rotzooi in de lucht aan het spuiten waren... om de zon te verduisteren eigenlijk. Uh, om, de, om de klimaatverandering tegen te gaan. Ja, maar ja, dat, dat, is, dus... dat is zo. Daar dat, dat wordt gewoon uh, aluminium gespreid om die zonnestralen te, te weerkaatsen. Ja, en het risico... Zout, het ja. risico is dat het overshoot. En dat je dus weer in een hele koude periode terecht komt. Ja, ik denk bij dit soort plannen. Denk ik uh, COVID. Uh, dat was een geniaal. Uh, onze heersers weten dat pas weer geniaal te doen. Ja, nu, nu komt de vogelgriep eraan. Het is uh... oh, ja. Ja, dus wat dat betreft nog steeds. Uh, verkiezingsjaar. Dus als ze het doen. Dan is het eigenlijk dit jaar wel het jaar. Ja, ja, ja. Misschien dat het pas in september komt. Ik denk wel dat als het eenmaal de zomer begint en er is nog niks, dat het minimaal tot en met september duurt. Uh, ik mis een berichtje. Uh, en dan natuurlijk alle mail-in ballots en de hele hand. Uh, de hele... Als je dan gewoon vanaf half, augustus een, of sorry, half oktober een lockdown doet tot en met half september, de verkiezingen zijn. Ja, ik denk zelf dat ze, dat ze iets anders moeten doen. Ze kunnen niet niemand... precies hetzelfde bij deze verkiezingen doen als bij de vorige. Mag, nee, maar er mag niemand op straat. Dan kun je niet filmen bij die ballots, wat ze allemaal willen doen, van uh, check de... Uh, weet je wel, we gaan overal kijken hoeveel ballots dat iemand inlevert en gezichtsherkenning en zo. Dat mag dan niet, want iedereen heeft COVID. Dan moet je weer binnen zitten. Hè? Dat soort dingen. er is sowieso maar... al geen uh, identificatieplicht bij de verkiezingen daar, dus ze kunnen... Al die illegale die nou naar binnen rollen, die kunnen ze gewoon uh, allemaal laten stemmen. Um, ik heb één dingetje, Joshi, want jij, jij kijkt nog wel direct op de website, hè? Ik, ik kijk heb via nog steeds, Archive. Ja, ja, ik heb nog steeds toegang. Want jij ziet het bericht over Ren Paul wel, hè? Ja. Uh, welk nummer is die bij jou? Uh, even kijken, hoor. Nummer 11. Oh, doe jij die... Uh, nou ja, wacht even. Dan, uh... Ik zal hem even... Wacht, ik zal hem ja, even... Ja, lees jij hier... maar even voor je. Ik zal hem hier in Skype met jullie delen, wacht. Lees hem dan gewoon maar even voor de behandeling die nu... Want uh, Rand Paul die gaat Dr. Fauci uh, oh. aanklagen. Oh ja. Ja. Rand Paul says he will... Oh wacht. Investigate Dr. Fauci's secret trips to the CIA before COVID-19. Top Republican to prove of the books visits to spy agency that questioned the Wuhan lab theory. Dus um, hij gaat hem aanklagen. Rand Paul of Va Dr. Anthony Fauci. Uh. Om uh, verborgen bezoekjes. Ja, daar, daar verwacht je dat, dat ook? ook weinig op. Van Er zitten zoveel mensen, zitten daar zo, zo diep in. Dan moeten ze, ja, gaat dat vertrouwen heel erg omlaag, denk ik. Uh, ik die denk foutje niet dat die... veel bezoekjes nodig heeft gehad hoor. Die foutje, die kan gewoon een mailtje sturen ja. en dan krijgt hij het voor elkaar. Maar hij heeft toch eigenlijk al zitten liegen voor de zo'n senate hering dat, dat is toch eigenlijk, zijn men, andere mensen zijn wel minder erg de bak in gegooid. Ja. <tus> en ik snap niet dat hij daar gewoon mee weg kan komen ja het is niet dat is anders glas, dan het, lopen liegen. het is niet anders dan heel de, heel de Oekraïne bullshit die ik nou voorbij zie komen uh, denk je, ja, hoe kan het allemaal blijven bestaan joh? Hoe, hoe willen die mensen het, weet je, het interesseert mij het nou eigenlijk dat Rent Paul de, de dokter foutje voor de rechter sleept. Wat, wat moet die rechter er dan over voor zeggen ja dat ook nog <tus> ik heb mijn eigen mening erover en uh, daar heb ik ja. Ja, het is, wel, het, het is wel heel waarschijnlijk dat Fauci dat, uh, dat bedrijfje gebruikte. Wat was het ook weer? Uh, dek, e man. Echo Health Alliance. Ja, Echo Health Alliance, ja. Om, ja. Uh, om in China een, een virus te versterken, uh, Gain of Function, wat dan, uh, uh, waar hij dan tegelijkertijd een vaccin voor had ontwikkeld. Om uh, um, um zijn eigen virus, zeg maar, te bestrijden. Ook. Ja, nou ja. Dat is een gefeliciteerd. Ja, ja, nou. maar daar gelooft iedereen dus wel in en dat is nog steeds hoe dat het gaat dat is zo, dat is zo frustrerend Kijk, die... als het nou gewoon hartstikke opviers was en dat iedereen um, kan accepteren dat ze gevangen zitten in dat hele bullshit verhaaltje dus je kan alleen reizen met je paspoort en als er iets wordt verzonnen kan je niet meer reizen en ja ik denk dat er veel mensen toch een andere keuze zouden gaan maken als ze het op die manier zouden bekijken mm -hmm. ja, uh, je moet ook nee. als het goed gaat ook als het goed gaat moet je jezelf afvragen van hoe kan het nou eigenlijk dat het zo goed gaat de hele tijd maar, aan de nee. ene kant heb ik de vraag heb ik het idee van ja ze kunnen niet steeds dezelfde druk toepassen aan de andere kant is het wel bekend dat ze vaak heel vaak hetzelfde script weer gebruiken gewoon omdat ze dat nou eenmaal hebben liggen en, ja, uh, de, en twijf... de, de, bijvoorbeeld de evil dictator attacked his own people met chemische wapens of zo. Dat, daar komen ze ja. ook steeds een beetje terug wie brengt democratie ja, dus wat dat betreft zijn ze zijn ze er ook niet voor terug om gewoon weer dezelfde playbook uit de kast te halen ja, ja. Maar die mensen zelf geloven dus alles die geloven dat helemaal dat is het hele punt, de mensen die dit aansturen geloven 100% in dat verhaal want dat is wat ze heel dag horen dus ze hebben geen andere, andere kijk hmm. ontwikkeld. En, en zo zitten ze in hun leven. En ja, nou, het zijn hele succesvolle mensen die dat allemaal blijven zeggen. Nou, dat, dat is ook zo. Ik denk Die, dat die worden mensen, daarvoor beloond. Die mensen die bijvoorbeeld in het, uh, in het militaire industrieel complex zitten. Ik denk ook niet dat die uh, mensen uh, nou denken, nou, er is helemaal geen oorlog. Maar uh, laat ik er maar één verzinnen of één uh, creëren of zo. Uh, ik denk eerder dat het zo is, dat de mensen die zich aangetrokken voelen tot zo'n militaire organisatie, dat die ook inderdaad overal bedreigingen zien en overal agressief op reageren, wat, wat erin resulteert dat er inderdaad overal bedreigingen vandaan komen, omdat er aan de andere kant ook allemaal van dat soort mensen zitten. Maar, maar ik denk niet dat het, dat het zo is van de, ja, het is allemaal bullshit, al die oorlogen, maar laten we, laten we er eens eentje verzinnen. Nou oh, ja, kijk, je moet op een gegeven moment zeggen van oké, okay, wij gebruiken heel veel grondstoffen ten opzichte van anderen, omdat wij die transport goed in elkaar hebben kunnen zetten en we hebben tegen iedereen kunnen verkopen dat, dat er die, die papiertjes van ons de reservemunt van de hele wereld zijn. Dus we kunnen gewoon alles kopen overal. Nou, en op een gegeven moment zeggen die landen, ja maar wacht even, want dat uh, blijft niet gaan en dan gaat het op een gegeven moment anders. En dat is wat we nou volgens mij een beetje meemaken. En dan moeten ze dat dus gewoon verkopen, op de een of andere manier, dat verhaal. Nou, en dan krijg je dus wel zo'n oorlog van. Zeggen ze, ja, Rusland wint de oorlog, dus nu is onze uh, tap biertje drie keer zo duur geworden. Take it or leave it. Ja, ja en jullie kunnen uitop Ron Paul, in het chat uh, typen als je uh, egels wil uh, krijgen. Ja, tien egels, daar kun je over een jaar of tien, je hypotheek, maar uh, ja, los hebben we net bevestigd gezien. Ja, heel gemotiveerd <laughs> ben ik, ja. Ja, ik had een bericht erin gegooid en ik, ik zit nou te kijken, hij komt van mij en ik heb geen idee wat ik ermee wilde zeggen. En het gaat over dat er uh, ja, chemie, chemicaliën in het verband zitten, maar uh, daar geloof, uh, geloof ik helemaal niks van. Uh, ik heb geen enkel idee meer wat ik ermee, uh, waarom ik het erin had gegooid. Ja, dan laten we het er maar bij. Uh, maar ze Weet je, groot? De grootste selling point, vind ik, Johan, van Ighulde werd ook in de ECB-report blogpost. Daar heb ik nog op schulden.nl een verhaal over geschreven. Uh -huh. Er kwam laatst een ECB-blogpost over Bitcoin. Er was een of andere hitpiece weer tegen de crypto. Uh -huh. En uh, daarin zeiden ze: Fair value zero van okay. Bitcoin. Want het betaalt geen dividend en het is alleen maar uh, slecht voor het milieu. Hè. Dus vanuit hun oogpunt was het nul en toen maakte ik ervan nul is oneindig en in zekere zin in euro's heb je daar ook een punt daar heb je dus, daar hebben ze. maar het gaat om de fair value en op dit moment heb je dus er zijn 21 miljoen bitcoins en er zijn 21 miljoen Nederlandse bitcoins en de gaat dus het verhaal van fair value als die 21 miljoen ten opzichte van 21 miljoen blijven bestaan dan wordt op een gegeven moment de prijs 1 tegen 1. Okay. Omdat ze allebei 21 miljoen hebben. Nou, en op dit moment is de prijs van een e-gulden met een bitcoin 400.000 tegen 1. Okay. En ze worden met 1000 per dag verkocht op het moment. Mm -hmm. Dus daar wil ik maar alleen maar bij zeggen. Ja. En er wordt dus ook door iemand gekocht. Maar degene die ze aan het verkopen is, die is aan het verkopen sinds de bitcoin door de all-time high aan het gaan is. Ja. En die is nu aan het verkopen, dus die verkoopt duizend per dag ongeveer. Hoeveel heeft hij er uh, immers al verkocht? Ja, ja, ja, ja. Nou ja, dat staat allemaal in de blockchain. Oké, okay. oh je, je weet niet uit je hoofd zeg maar. Maar ik zeg het omdat er nog wel wat te gaan zijn. Dus uh, mocht er nog iemand zin hebben in e-gulders, uh, er, er is iemand met nog wat e-gulders die aan het verkopen is. Okay. En ze worden op dit moment verkocht met ongeveer duizend per dag. Oké, ah, oké. Okay. Okay. Ja en er zijn er uiteindelijk ook maar 21 miljoen en die prijs gaat dus op een dag, als het blijft bestaan Johan, 1 tegen 1 met Bitcoin oké okay. in een periode van 200 jaar oké okay. ja. Ja. nou ja, als je dus nog zo op zoek bent naar een uh, ja, dat is het weer hè. Ja. hoe zeg je dat, naar een erfenis zou ik zeggen, maar ja, mm -hmm. ja ik vind het er altijd aardig vol zitten dus dat oh. zal maar gewoon bij laten Wacht, ik zal nog even mijn eigen naam neerzetten. Want dan kan oh, ik mijn eigen inguiltjes e terugwinnen. Dat Dan doe ik ook mee. Ja, ja, ja. Ik zit nou op Twitch. Er is ook nog een schaaktoernooi aan de gang, Johan. Wist je dat? Oh, er zal ook nog wel een biljarttoernooi aan de gang zijn. Ja, ja, ja, nee. Dit is voor het wereldkampioenschap, hè. Ja. En, Wacht uh, even. Bowling, uh, ik doe mee voor Klo Piet. schieten. Wat dacht je daarvan? Piet Lut, doe ik mee. Uh, Lilliputter werpen. Oh, nou, ik doe toevallig net mee wil Piet Lut. Dat is ook leuk. Uh, uh, uh. Nee, goed, ik, uh, ik ga aan het rad draaien. Dus als je, als je, ja, je bent nu te laat. Uh, 3, 2, 1. Hoppakee. En dan gaat het gedraaid worden, jongens. Hadden jullie het ook in de gaten, welke naam het gaat worden? Want het, het zit best wel vol. Want Ja, het volgens plaatsen. mij heeft King Hong Spiritie gewonnen. Oeh. <laughs> nee, jongen. Ik weet het nog niet. Ja, nou, het zou best wel kunnen, ja. Volgens mij wel. Echt waar? Ja, je hebt gewonnen, Yoshi. Ik noemde het al hè, ik, ik wist het. Ja, geef je dus de prijs weg of nou, uh, hou je hem zelf? Nou, spaar het nog maar even op, want we zijn nog een jaar en een heel seizoen, moeten we nog maken. Dus het gaat gewoon door naar de volgende week? Nou ja, nee, mijn, mijn, mijn naam is Lieberland. Oh nee, Wanderen. nou goed, dan maak ik het naar je over. Lieberland kun je alles maar overmaken. Ja, ja, ja, ja, doen we dat. Stuur het maar naar Lieberland. Ja, oké. Um, ja, dan gaan we naar het laatste bericht toe. Uh, dat is van, uh, ja, wel, was een tweet van Thomas Macy En uh, ja, de volgende is een bericht wat hij tweette. Laten we een tweeten voor halen, jongens. Hoe weet u het tegenwoordig op X? Ik. Hij uh, geen tweet meer, hè? Ik noem het note. note. X. Note. note. Oké. Okay. Want het is ook, het is ook namelijk, het is ook namelijk Johan. Een community note. Oké. Okay. Dus dat is een special note. Dat is een nootje, een nootje. Een note. Uh, nee, het is wel leuk. Hè. Twee uh, berichten had hij even naast elkaar gedaan. De ene was een oud bericht waarin uh, de, de, de Verenigde, uh, Verenigde Staten, die gaat dan eigenlijk net de la Gain of Function, maar dan met de vogelgriep in China. Super, ja. Ja. Nou, Ik hoop dat er veel mensen last van krijgen. Ja, en dan zie je nu dus dat als met de vogelgriep gaan ze ook een Gain of Function oplossen. Je Ze wel denken van, goh, wat gebeurt mij nou in mijn leven? Hoe kan dit toch? Waarom heb ik dit aan mezelf te danken? Ja. Uh, dit was op, uh, even kijken, uh, februari uh, hadden ze dus bekendgemaakt dat ze dus dan een gain-of-function research op, op vogelgriep gingen dus doen. Marion Koopmans deden er ook aan mee, die heb ik ook wel een berichtje voor mm -hmm. voorbij zien komen. Ja, mm -hmm. ja die was er uh, X uitgemaakt en zat gelijk uh, in het, uh, ja, het probleem. Oké. Okay. Maar die koeien hadden het toch gekregen van, uh, van vogels, ja. toch? Ja. Ja, dus nu heb je dus een vogelgriep uh, uitbraak en heel toevallig hebben ze vlak daarvoor, dus net à la COVID, daar een uh, <grijgene> Chinese lab uh, op z'n teken mee punteren. Nou, ik ja. ken, ken het. Hoe kan dat? En hebben ze dan ook van die uh, gemodificeerde muggen losgelaten, of dat niet? Dat staat er niet bij. Nee. Oh, jee, ook uh, nog, ja. Dat hebben ze ook nog gedaan. <laughs> dat staat er niet bij. Zolang ze maar, genoeg <laughs> <aluminiumspreken>. <laughs> maar dat mooie Allermijnen. Bill Gates liet die los in zo'n zaal, hè, Gewoon. Ik heb hier de gemotiveerde muren. Zit, zit hier een TED Talk? Dan zit hier rode Ja, ik zal ze even loslaten. Nou, iedereen een beetje ongemakkelijk lachen. Iedereen kreeg wel gratis drinken, hoor, op dat evenement. Gratis drank. Ja, nee, maar goed. Ja, dus. Uh, het is niet het is heel toevallig, hè? Is wat, nou, ik ga volgende week weer met pensioen. Dan doe ik Tom, doe pak ik nog mee. Dan ga ik weer met pensioen, denk ik. Ja, voor de mensen die we het later inschakelen. Het debat tussen Josje en, uh, en Tom is even een weekje opgeschoven. Nou Ja, debat, debat. Het is niet per se debat, maar... De scheldtierade. Ik, nee, het is meer gewoon, ik wil Tom, ik wil Tom ik, op... Helpen. Ik weet nu al dat Tom de egel een shitcoin gaat noemen. Ja, dat geeft niks. Dat mag, dat mag. Alleen zeg ik, de enige shitcoin is de euro. Ja, ja. En daar moeten we vanaf. En BTC is op dit moment niet de oplossing die daar komt. Nee, nee. Hé, hey, types, ik ga ermee ophouden, denk ik. Ik Je ook. Valt ook in slaap. Ja, bedankt. Ik weer. morgen ook weer vroeg op. Dus uh, we zullen we wel zien, ja. hè, volgende week. Ja. Hoi, hoi. Ik wil in ieder geval uh, iedereen hartelijk danken voor het uh, luisteren. En uiteraard uh, deelnemers danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer. En hopelijk dan wel, inderdaad, met het debat tussen Joshi en, uh, en Tom. Uh, we weten nog niet welke dag, uh, dus hou de, de, <coughs> de, de, de telegramchat in de gaten. Ik zal er nog een tekst tegenaan gooien deze week, Johan, want het is ook ja. de verjaardag van Liberland. En ja. daar heb ik hetzelfde over te zeggen. En ik, wacht even, ik heb iets opgeschreven. Oh jee, daar komt ie. Wacht even, even kijken, wat heb ik ja, ja. ja, activism not compliance heb ik opgeschreven. Ja, oh, wauw. Dus bij deze, nou ja, goed, met deze inspirerende gedachten wil ik dan de boel afsluiten. Ik dank iedereen hartelijk en ik zou zeggen, toele doki en hoppakee, hier is meneer de A. Ja, ja, uit de faan, ook Ja, oké. En dan hebben we hier nog Greta, als het goed is. Met je fabeltjesfuik. Greta, die doet het niet. Oh, Hier hebben we nog Mitch, oh ja. Ja, nog even lekker fabeltjesfuiken, Johan? Ja, ja. Even fabeltjesfuiken. Ja. Uh, nee, goed, dan uh, zou ik zeggen: toen de dookie hier, en hier is de eindzoom. Ja. En dan gaan we gaan nog gewoon door de eindzoom nemen lullen, zoals altijd doen. Er werd nog wat in het chat. Uh, ik wil geen fabeltjesfuiken, wel een goeie woord. Oh, wat denk jij ja, de de fabeltjesfuiken? Ja. Ja. Zal, ik, zal ik jou vanavond even lekker fabeltjesfuiken? Fabeltjesfuiken, een soort visstuk <laughs> of zo? is <laughs> een fabeltjeskrant. En dat doe daar zet ik mijn kroon op van koning Wappie. Oké. Okay, Fabelfuik fabel, fabel, fabel, fabel, fabel, fabel ik jou naar de zevende hemel. Ja, ja, ja. Beatjes <laughs> beginnen te werken bij jou, Joshi. Nou, het is tijd dat we ermee ophouden joh. Ja ja, ja, ja. straks zeg ik nog dingen waar ik spijt van ga krijgen. <laughs> Wat je met je yoga leren les gaat uitspoken. <laughs> Wie heeft het, Dirk? Ja. Beter zeg ik niks. Beter zeg ik ja. Mijn glas is in ieder geval leeg. Hm. Die gaan we ook gauw ook ook Ik ga ook afsluiten. Ik ga even spreken. En, uh, ja, bedankt. Beste mensen. Doei. Toiledokie. Uh, oh ja, dan moeten we even die stopknoppen gaan drukken. Dat is